u heeft nog maar zeven dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Hi, I'm Ben Howard. We're from the Foo Fighters. En uh, please listen to a Serious Request. Dit is de Kid Papi. Steun 3FM en doe een Serious Request. 3FM. Nu. Gio. Goedemorgen. A serious 3. Request. 3FM. 3. Oh, het is zes over zes. Dagdieren, dagdieren, geel hier. Daar gaan we Happy Tuesday? Ik uh, even vangen, ja? Ik, vangen. ik gooi even de microfoon, want uh, daar uh, op de bank. <laughs> Dat vind ik dan zo leuk. Maar zit je nou echt op de laptop van André Kuipers? Ja, ja, ja. Nee, want ik nog, nog gisteravond zei hij. Ja, ik heb een laptop bij me. En er staat allemaal materiaal. Dan wil je dat zien. Dat wil ik natuurlijk heel graag. Jij gaat, jij gaat gewoon niet slapen, begrijp ik. Jawel, wel. wel dat ga ik zeker. Maar ik ga eerst even iedere foto rustig bestuderen hier. Ja, dat vind ik mooi. Ja, dat merk ja. ik. Dat merk ik. Ja. God te god. Ja, we hadden het net tijdens de reclame al even kort over. Uh, Chris Berry. Top. Chris Berry. Op een quiz. Het was heel mooi. Ja. Let go. Hebben ze hier live gedaan. Uh, Mr. Polska. Kom even de boel op oh, stel te zetten. Feestje. Ja, zeker. Uh, en ja. Ja, wat, dus we juist nog Baskerville, ze zijn eigenlijk net weg euh, met twee nummers waarvan eenmaal. Oh, hadden die een drum bij zich? <laughs> <laughs> we vroegen het ons al af. Zouden ze de jongens het gehoord hebben? Ja, dus. Maar Baskerville, ik hou ervan, dus ook. Ja. Nee, okay. maar echt geweldig. Ze hadden iets die Brave Repeat remix gemaakt, en dat was reet strak. Oh. Die moet je echt even terug luisteren. Oh, oh, oké. Okay. Ja, en uh, het hoogste punt wat mij betreft is de slaapgast. Die ja. hier, geel. Ja? Het is geen droom. Hier in een ruimtepak de moonwalk heeft gedaan. Nee! Ja, ja. redelijk warm, maar. Dat en meen kon, je niet. En ik kon alleen maar vooruit, want dan die je schoenen uit. Ik uh, ga weer even naar kijken, geloof ik. En voor de rest gewoon, uh, ja, Leeuwenhart op zijn best, neem ik aan. Ja, nee, ongelooflijk. Ik had eigenlijk gedacht dat dit wel eens een nacht zou kunnen worden. Ja. met, nou ja, misschien bijna niemand voor de deur, want veel regen, wind, doe maar op. Maar het is eigenlijk van begin tot eind uh, helemaal top geweest. Ja. Echt, uh, ja. Nou, super. Gaan ja. lekker foto's kijken? Ja, dankjewel. Ja. <laughs> André, hoe, uh, hoe ervaar jij het? Ja, ontzettend ja. leuk. Het is voorbij gevlogen. Ja, dus nou, we zijn er nog niet, hè? Nee, nee. Jullie nee, nee. met mij duren al lang, jongen. Ja. Dat is echt. Uh, Een geintje natuurlijk. Even kijken hoe de sfeer uh, buiten is. Hallo! Ja, Jullie daar in blauw, jullie mogen even naar voren komen. Ik ben gewoon benieuwd wat jullie uh, hier komen doen. En, en op wat jullie al gedaan hebben, trouwens. Want de kans dat jullie gewoon staan te kijken is bijzonder groot. Hallo, wie zijn jullie? Ik ben Hessel. Hallo Hessel. En ik ben Jomer. Hallo Jomer. Goedemorgen. Uh, nou, gezien de namen denk ik dat jullie wel uit de buurt komen. Of niet? Ja. Ja, waar komen jullie vandaan dan? Uit Mantrum. Oh, oké. Okay, heel goed. En, en, en komen jullie iets brengen of komen jullie alleen kijken? Ik kom kijken. Ja. En ik ook. Nou, ga dan maar eens uh, van rond het plein. Geld vragen. <lacht> ja. Ah, oh, er staat, oh, er staat ja. een moeder bij. Ja, die mag betalen natuurlijk. Dat is leuk. Uh, of je kan ook later gewoon naar 3 fmnl of liep toch, voor de duidelijkheid. 0909-1336, dat is het telefoonnummer. Ook nu zit het callcenter voor je klaar. En even kijken, 10, 20 euro in totaal. Annemarie Jacobs en Lana Westerveld die openen met een plaats waar ik denk: oh ja, daar heb ik zin in. Morgen gewoon eventjes lekker om een luie Reed zitten. Lou Reed, oh. vrij betaald. Daar moet je ook vrolijk van hè? Ja. Ja, nou, dat is jouw tijd natuurlijk. Dat is helemaal, de is zit. Ja, echt waar? Ja, ja, ja. dit, dit, dit staat op je iPod dan? Ja. Oké. Okay. Omdat je dan eventjes gewichtloos daar... Ja, ik erbij en, op het einde. Oh, Justus. walk on the wild side. Holly came from Miami F.L.A. Hitchhiked her way across USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she She says hey babe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 Ja, die ga ik erbij zetten in het grote boek met vreugdemomentjes. De saxofoon in Walk on the Wild Side. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat is echt lekker. Louis, zo, goedemorgen. Um, en Hessel, die heeft dan toch nog wat. Die stond net bij de microfoon en ik zei, kom je doen, kom kijken. Maar hij heeft toch een bord in zijn handen, Hessel, kom dan even bij de microfoon. Want ik, ik dacht dus van, hé, hey, je komt alleen kijken, wat natuurlijk ook kan. Ik bedoel, het Zijland is open voor iedereen. Maar blijkbaar wil je toch iets bijdragen. Ja. Wat dan? Nou, ik heb um, een liedje van Freddy Vender. Die was mijn lievelingsliedje van mijn opa en die is zo volledig... Ja. Oh, is dat lang geleden gebeurd of niet? Nou, ja, ze, um, toen mijn broer net geboren was, toen tien dagen later was je overleden. Oh. Nou, dat is niet leuk, nee. Maar nee. Freddy Vender, en, en hoe heet het nummer dan? Waste the day, to waste the night. Dat is het gewoon? Ja. Waste the day, then waste the night. Maar wacht even, wacht even. Ik ben, ik ben sorry, ik ben niet zakelijk ingesteld oh ja. op het moment. Uh, band Hesel, wat uh, betaal je daarvoor? 10 euro. Ah, oh, oké okay, dan. Oh. Are you behind? Or you to me? Your heart belongs. I'm wanting help. Ken jij het, André? Nee, ik vind het ja. Why should I keep loving you? When I know... You're not true. And why should I call your name when you're the blame for making me blue? Don't you?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 I me blue? Ah, was opa er toch nog even bij deze kerst Freddy Fender en Wasted Days Dankjewel Hessel voor het feit dat je 10 euro hebt geschort en daarmee tien uh, kinderen. Oh, Freddy gaat door. Tien uh, kinderen tien uh, maanden lang een stukje zeep hebt gegeven. Maar ook omdat je uh, mij eventjes een uh, ja, nieuwe, een niet echt nieuw, maar in ieder geval een leuke nieuwe oude tip hebt gegeven. Freddy Fender. Oké, okay, uh, ik zie daar mijn vrienden staan, want zo kan ik ze inmiddels toch wel noemen, van uh, Shooters, want die staan er gewoon elke dag. Ik vind ze vandaag uh, lekker op tijd. Oh, maar eerst, oh nee, dan laten we eerst uh, de, de rij gewoon de rij laten. Ik zie ze daar ver in de rij staan uh, met hun ratels en toestanden. Ja, kom maar naar voren. Of... Oh, er is eerst een meisje. Nee, ja, laat het meisje anders meer eens. Ja, goed. Ja. Ja. Oh. Oh, die stoppen gewoon in de briefbus. Nou, prima. Hé hey, jongens, kom maar naar voren en sla je slag. De laatste dag ook voor jullie. Nou, uh, alsjeblieft zeg. We willen absoluut niet van die lelijke mutsjes, dus die kan je gewoon lekker houden. Die nemen we mee naar huis, Giel. In ieder geval ja. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey, je zei gisteren we gaan jullie missen, bij jullie ja, ook, echt, echt waar. Ja, echt, echt, echt, ik, ik ik, wil... ik, morgenochtend, kwart over zes denk ik, we zijn hier ratels. Sowieso, hoe is het met jullie? Ja, ja, daar moet je gewoon niet te veel over nadenken, Gaan we helemaal niet, niet. niet te veel over praten. Wij <laughs> willen in ieder geval zeggen dat we echt onwijs respect voor jullie actie hebben dit jaar. Thanks. Uh, geniet van de vrijlating van vanavond. Ja. We hebben vanavond weer ons best gedaan Giel. Uh, we doen nou, even... Ik niet meerdere cheques, ik snap er niks van. Ja, we doen er een paar gewoon. Okay. We, uh, we doen uh, nu eventjes 855 eurotjes 855. weer. 855. Zo. het nou, was een gezellige avond uh, blijkbaar gisteren. Dat geest. Ja, dat geest, oké. Okay. En uh, succes de laatste loodjes. Dankjewel. Uh, uh, Uiteraard alle heren van het huis, uh, bedankt voor een leuke week. Ja. En, uh, tot snel, tot elders. Ik uh, kom een keer als, uh, als ik weer in worden ben, uh, maar dan niet vanavond. Maar dan kom ik een keer. We vinden het nu wel gezellig. Okay, ja! Ja! Dag Elke dag van de hier, Ja, ah, dat is mooi. Oké, okay, door naar de requestjes die zijn aangevraagd. Janette van der Veen uit de Drachtster Compagne. Oké. Okay. Uh, de plaats die Daniëlle haar dochter, van Jeannette heel erg mooi vindt. Joris Verberg, die heeft hem gehoord live in de ochtendshow. Het was niet met mij, het was met Paul toen ik even een weekje weg was. Oh, daar baal ik nog steeds van. Petra Slachter, superzanger, goede plaat. En Florianne Fink omdat het zo waar is en ook nog eens zo lekker klinkt. Misschien heb je je lekker gemaakt met wat is dit dan? Nou, dit is één van de ontdekkingen van 2013, waar we in 2014 zeker nog last van gaan krijgen op een positieve manier. You're nobody till somebody loves you. Dat is gewoon waar. James Arthur. Down, but I'm loving how it says I look around for desire, love run away. I was way off of the place I waited up for the day Now the day comes to me Maar deze is ook lekker. Love about it. Uh, het mooie nummer heeft uh, emotionele waarde. Vindt uh, Kevin Eppinga. Die zelf ook op gitaar kan spelen. En Sanne Noijs uit Utrecht. Dit nummer geeft me al jaren kracht. En uh, in de moeilijke, maar ook in de fijne tijden. word ik steeds herinnerd aan hoe goed het, het eigenlijk gaat. Het is gewoon mijn lijflied geworden. Love about it. Uh, dit is een mooi motto. Ik uh, zie er ook via Twitter mensen die ook zeggen. die hebben erop bezig. Dat ook vooral leuk is en dat ik dan moest lachen. Was ik echt zo kribbig tegen het, jong, Ik vind het wel mee. Ik heb die plaats gebruikt naar de benen. Maar goed, goedemorgen. Het is Happy Tuesday. Ik zit al een beetje nieuws te checken. Dat is gewoon mijn gewoonte. Want dat doe ik normaal gesproken ook. S ochtends nieuws lezen. En dan hoop ik dat er iemand luistert in de buurt van Amstelveen. Nou ja, die weet het dan waarschijnlijk nog niet. Die heeft 2,54 miljoen euro gewonnen, maar nog niet opgehaald. En dat kan niet lang meer duren, of uh, ja, het is ongedaan. En die hatsers bij de staatsloterij zijn nou niet zo dat ze zeggen, oké, okay, dan zullen we het aan zeer succes geven, maar misschien diegene wel. Dat zou ik nou mooi vinden? Maar goed, straks het echte nieuws met Fleur. En nu nog eventjes een uh, verzoekplaatje van Ida Quint voor haar zus Anita. Die is jarig vandaag en wordt 39 jaar. Niet alleen mijn zus, maar ook mijn beste vriendin. En ze houdt van George Michael. Het is half zeven geweest. Fleur, goeiemorgen. Oh, Fleur. Happy Tuesday. Happy Tuesday, Giel. Oh, oh, oh, yeah. Ja. Oh, wat een ah, feest. Ja. Yeah. Zeg dat hoor. Hoe gaat het met je? Uh, nou... Het is goed dat het de laatste ochtend ja, dat is. Ik mag ook niet zo erg klagen, omdat oh, ik uh, wel maar... gewoon mag eten en zo. Nee, nee, nee. nee, nee. Want ik vind best, uh, nou, dat snapt ook iedereen, als je naar de radioluister TV kijkt of hier staat, dan voel je aan ah, alles, natuurlijk zitten er drie dj's in het huis, maar gewoon uh, de hele crew hierachter en zo. Dat denk je zelf. Iedereen die bij 3FM met het Rode Kruis werkt, of nou, ja, nog veel meer mensen eigenlijk, die zijn er maar druk mee en dan werk je allemaal naar deze dag toe, maar ja. het duurt nog eventjes, hè, Fleur? Dat ja, eventjes. nog eventjes. Maar uh, het einde is in zich. Zo is het ook. Uh, nou ja, half zeven geweest. Wat is het nieuws? Ja, afgeweide takken, omgevallen bomen en loshangende reclameborden. Het stormt in Nederland. In Breda rukte de wind een deel van het platte dak van een flat los. Brokstukken kwamen terecht op geparkeerde auto's. En in de buurt van Middelstem in Groningen... waaide een bestelbus van de weg zo de sloot in. Maar de bestuurder bleef ongedeerd.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 In de Syrische stad Aleppo zijn in een week tijd... meer dan 300 mensen omgekomen bij luchtaanvallen. Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Het Syrische leger wil enkele wijken in Aleppo heroveren op de rebellen. En volgens mensenrechtenactivisten doet het leger dat... door zogeheten barrelbombs te gooien. Dat zijn vaten gevuld met explosieven die uit helikopters worden gegooid. Veel mensen zijn nog even een elektrische auto aan het kopen. Volgens de brancheorganisatie RAI zijn er dit jaar bijna 18.000 verkocht... tegen ruim 5.000 vorig jaar. Dat heeft alles te maken met de belastingvoordeeltjes... voor elektrische auto's die vanaf 1 januari verdwijnen. Zo is daar een verandering met de bijtelling. Die is nu uh, voor elektrische auto's en voor uh, plug-in auto's 0%. En die verandert. Die wordt 4% voor volledig elektrische auto's en 7% voor die auto's met die stekker. Dus dat is nogal een verschil op maandbasis. De populairste elektrische auto van dit jaar is de Mitsubishi Outlander, gevolgd door de Volvo V60 en dan komt de Opel Ampera. En dan, belangrijk, hoe zit het met dat weer? Het is onstuimig en nat. Ja, dat zie ik De regen ook, ja. houdt vrijwel de hele dag aan. Oh. Het uh, waait hard. Overal zijn nog steeds flinke windstoten mogelijk. Met 8 tot 11 graden is het zeer zacht. Morgen, eerste kerstdag, dan trekt de regen weg en schijnt in middag zelfs de zon. Oké, okay, nou ja, des te meer respect voor die mensen die hier dan door weer en wind letterlijk toch nog eventjes staan, en laten we hopen dat dat vanmiddag en vanavond dan ook zo is. dat zo? En wat gebeurt er op de weg, Jon Bakker is wakker, Drukke dinsdag of houden we weer de nul vast Jan? Nou ja, normaal gesproken zou ik zeggen van die nul dat moet kunnen, ja het waait natuurlijk wel flink, dus ja. het kan zomaar zijn dat er Als wat Als ik hoor uh, bestelbusjes die, die in de plomp uh, gewaaid zijn. Dus. Ja, ik heb dat niet meegekregen, dus ik heb geen idee waar dat uh, geweest is. Even kijken of ik Groningen. daar wat over kan vinden. Dat was Groningen. Ik ja, Groningen. Het, de, de, de, de. Ja, Groningen is groot, hè? Ja. Middelstem. Middelstem. Nou, we gaan ja. zoeken. Ja. Maar uh, voor de rest uh, op dit moment in ieder geval nog, uh, nog helemaal geen fiets op de Nederlandse wegen. En, en wat is dan de voorspelling? Ik zeg nog even, dat doen we altijd, een voorspelling, zodat mensen er een beetje een beeld hebben van die ochtendspits. Maar nu hangt er ook een prijskaartje aan. Ik doe hetzelfde als gisteren. 9 Jij, kilometer. 9 kilometer? Ja. Oh, oké. Okay. Toen zou op negen houden. Dat het, het uiteindelijk geworden is. Ja, oké. Negen kilometer staat genoteerd, John. Oké. Okay. Tot zo. Het is bijna kerst. Ja, echt bijna. De dagen zijn zo kort. Nou, de nacht ook, hoor. Het is bijna kerst. Terwijl je langzaam wakker wordt. Ja, bijna. Het is bijna kerst. Giel, je hoort het al. Mijn tekst is op. Het is bijna kerst. Dus sta nu maar op. Buiten nog de darkness. Maar het is Christmastime. Oh, deze is lekker. Een van de leukste kerstplaten. Dirk Jan van Meer, Berner van Evert Jan van den Berg, Klaas Theo Makker van de lekkerste gehakbal. Arjen Oosting en Roland Fuchs. Allemaal voor deze Christmastime. and surprise. the time, Lekker. Don't let the bell zend. Nou maak je geen zorgen hoor. Die heb ik er altijd bij. Oké. Okay. Ik uh, zit net een beetje, zei ik nou, al, nieuws te lezen. Gewoon gekke berichtjes. En toestand even los van dat uh, heftige nieuws van Fleur allemaal of wat harde nieuws in ieder geval. En um, ik lees een verhaal over een serveerster uit Florida. Die dacht van oké, okay, ik ben echt goed bezig met karma en zo. Uh, ze vond namelijk 1000 dollar. En ze dacht, oh, dat is van die klant. Dus ze gaf het geld terug aan die klant. Dat deed ze toch niet helemaal goed, want dat bleek namelijk de verkeerde te zijn, die daar uh, overigens niks van zei en uh, het aanpakte en wegliep, en toen kwam er iemand anders die zei, oh ja, heb ik hier misschien mijn geld laten liggen? En toen, ja maar, ja, nou nee, goed, je snapt het. En terwijl ik dat lees, dacht ik, oh ja, ik had vannacht, toen ik eigenlijk al sliep, had ik dan nog een berichtje van Roel van Velsen, en uh, ik voelde mij totaal niet, uh, nou ja, nee, ik vond het wel een beetje, ik dacht, ga ik die nu echt bellen zo'n ochtends vroeg? Maar ik vond het te mooi aansluiten. Dus Roe of Welsen, goedemorgen. Goedemorgen, Kiel. je mag me altijd bellen. Ik mag je altijd bellen. Ja, de, see, als je kinderen hebt, dan ben je misschien ook wel daar nou, zo vroeg ben je dat dan nog niet wakker, normaal gesproken wel? Nee, er werd al flink gebrabbeld naast mijn bed, hoor. Ah, eh, eh, eh, gevraagd om teletabies. Dus dat ja, ah, is allemaal prima. Oh, Oké, okay, dan kunnen we regelen natuurlijk hè. Ah, oh. <laughs> dat wil. Uh, ja Roel, uh, uh, uh, uh, hoe gaat het? Want jij hebt, uh, dat vond ik heel lief, dat stuurde mij in het smsje, werd ik echt warm van binnen van, uh, dit is eventjes jouw uh, gezinstijd, dus uh, nou ja. Uh, dus je, nou, je bent eventjes rustig thuis. Ja precies, dus ik, ik, ik voel me een beetje schuldig, want ik ben, ik ben normaal altijd wel van de partij, maar ik had dit jaar echt tegen mezelf gezegd, nou... Het moet, het, moet, het moet echt even uh, een groot kruis in de agenda ja. en, uh, en me daar namens een keer aan houden. Dus dat heb ik gedaan en, uh, en dat bevalt heel erg goed. En, uh, maar goed, toch, toch laat ik mij weer die, uh, in jullie actie slepen en het is zo hartverwarmend om te zien. En het is, ja, jullie doen het zo goed jongen. Ah, thanks bro, thanks. Uh, maar jij hebt ook zo'n soort van, nou, jij hebt niet dat verhaal wat ik net vertelde met die serveerster die duizend euro of duizend dollar aan de verkeerde gaf, U, uh, maar bij jou is het wel echt mooi kerstig. Ja, het loopt, het loopt gelukkig voor mij beter af. De, uh, ik ging gisteren uh, de laatste kerst inkopen doen, zoals heel veel mensen, denk ik. Uh, met een lijstje in mijn hand. En ik stond bij ik de pinautomaat. En ik, uh, ik pinde 120 euro. En ik toets mijn pincode in. En ik hoor, ben weer lekker thuis. Uh, of ik, en ik, ik bedenk me: shit, hè, ik heb dat hele generatie gepakt. Dus, uh, oh, wat doe je dan? Ja, dan race je terug naar de, naar de bank. En dan, dan, dan zie je dat het geld weg is. Ja. Maar dat was, het was, ja, het was zeg maar zo'n pinautomaat die naast de bank zat. Dus toen ben ik de bank ingelopen. gelopen, ik heb gezegd, ja, jullie zullen natuurlijk. Het is waar dat je het weet, maar ja, ik heb dus ik ben die sukkel die, uh, die mijn geld, die, ik ben mijn geld vergeten net in de automaat. Toen dus zeiden ze, nou, er is net iemand het komen brengen. Fantastisch. Gewoon, ja, dus dan, ja, dat is, dat is zo lief. Ik bedoel, uh, ja. Ja, dat, dat, hoef, dat hoef je helemaal. Ja, je, je, natuurlijk is, is dat het, het, het, het mooie ding om te doen, maar uh, er waren, ik heb nog gekeken, er waren geen camera's bij, nee. uh, bij, die, bij die pinautomaat of zo. Dus ja, dat is zo'n mooie gedachte. Dat je denkt, ja, ja. nou, dat kan iemand niet missen met Kerst. En, Wauw, dat ja. Dit is echt een, een engeltje in Haarlem. Een engeltje in Haarlem? Ja, nou, ik wilde net zeggen, ik had dit. Uh, dit, dit, dit, dit, ja, dit vind ik echt mooi mooie reclame voor de stad Haarlem, inderdaad. Ja? Waar ja, ik juist deze enige tijd is, ook is, Jan de Vrede, ik, uh, ik, ik, uh, ik heb zijn nummer, dus ik ga hem vandaag ook even bellen. En, uh, Jan de Vrede ook? maar er zitten zit een heleboel Jan de Vredes in Haarlem. Dus we moeten wel even de goede vinden. Yeah.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 Uh, dus dat is uh, 240 euro eventjes. Yes. Namens Jan de Vrede, die dan eigenlijk op zijn manier, zonder dat hij weet, 120 euro heeft bijgedragen. Uh, ja, uh, ja. Dat is ook een van de engeltjes uh, van dan. Mooi verhaal, Roel, Hier kan ik wat mee. En ik ga hem de gelijk. volgend jaar ben ik erbij. Ja, ik ook. Tenminste, ik ben in ieder geval in de buurt. Want we uh, vragen veel mensen, weet ik wel. Ik ga daar niet over. Maar uh, ik ben in die stad in ieder geval. Ja, we doen even iets. Precies. Dankjewel, Roel. Vrolijk keursveld. Hoi. Plein in Leeuwarden. Of kijk vanaf half acht naar Nederland 3. Details: 3fm.nl Lekker hoor, die Pitbull en Kesha en Timber. Inmiddels, het uh, nee, heeft toch 50 minuten geduurd, is uh, Koen <laughs> eindelijk klaar met foto's kijken. Nou, ik ja. vond het echt top dat je dat toeliet, liet uh, André, want uh, daar heb je echt blij mee gemaakt. Er zat op een hele week oh, andere Kuipers, ik heb zoveel vragen en dingen. Daarom, dat dacht ik al, dus ik denk ik neem, uh, neem een hoop foto's mee. Ja, nou heel erg tof. Oké, okay, kom in actie, dat kan je zelf doen of heb je zelf gedaan kunnen hebben. Er zijn echt nog nooit zoveel uh, kom in acties uh, geweest. En nu op de finale dag van Sirius UK's kan je je voorstellen dat een hoop van die acties, als ze niet al ten einde zijn gekomen, ook nu tot een grande finale komen. En ja, wat ik nu ga doen, ik dacht eigenlijk van dat zal wel gecanceld zijn. Maar nee hoor. Uh, Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen Giel. Uh, ja, jij uh, bent in de basis van uh, voetbalvereniging Rest, toch? Uit Bolzwart. Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. En toen uh, ja, ja, hebben jullie fles ingezameld, benefietwedstrijd gehouden. Echt, nou ja, echt toffe dingen. Maar ja... Toen dachten jullie, we komen het wel op een bijzondere manier brengen. Ja, ja precies. Uh, ja, je kan het met, uh, met het openbaar vervoer naar Leeuwarden komen. Maar we hebben hier maar met, uh, met de benen gekomen, Dus uh, ja. wij zijn te goed naar Leeuwarden. Jullie zijn lopend van Bolsward naar Leeuwarden. Ja, dat klopt. Uh, hoeveel kilometer is dat? Uh, 30 kilometer. 30 kilometer. Jullie zijn om 5 uur vertrokken, maar het is toch echt takkenweer? Ja, nee, nee, het is lekker hoor. Link in de rug, dus perfect beetje. Dat is de spirit. Uh, ja, het is in ieder geval niet koud. Maar tenminste, dat hoor ik dan van mensen. Ik heb geen Is het hier warm eigenlijk ander of niet? Nou, ik heb mijn jasje ondertussen wel uitgetrokken. Ja, precies. Nee, ja. ja, nee. Ik hoor dat van Al die mensen. die lampen? Ja, precies. Ja. En wij krijgen het dan ook automatisch wat kouder. Dat is uh, een beetje gek gedaan. Maar uh, Wilfred, uh, wil je het geheim houden tot je hier bent hoeveel het heeft opgeleverd? Of wat kan je toch vast zeggen? Nou, ik wil het wel zeggen hoor. Uh, ik krijg, uh, met uh, de voetbalvereniging R.S. hebben we 1135 euro opgehaald. Ja. En uh, de echte Jorritman loopt hier uh, ook bij ons mee. En die heeft zelf ook nog 250 euro opgehaald. Dus. Kijk, dat is helemaal top. Ja, dus en, dus... en 30 kilometer, 5 uur vertrokken. Hoe laat verwacht je hier te zijn? Nou, half 12? Half 12. Nou, loop even lekker door. Ik hoop dat jullie wel een muziekje voor onderweg hebben. Nou, we kunnen dan het tsunami gebruiken, dus... Uh... Oké, okay. ik ga hem straks even in. Voor half twaalf is hij langsgekomen. Maak je geen zorgen. Komt goed. Dank je wel Wilfred. Tot zo dan. Tot straks.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 Till you're so fucking crazy you can't follow the rules A working class zero is something to be in A working class zero is something to be in When they tortured and scared you for 20 hours Yeah Is a working class hero. Aangevraagd door Voekje Keurperzoek voor 10 euro en Angela Domen. Voor kinderen en mijn vrouw, want die zijn helemaal Green Day fan. Straks weer Serious Request. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl op je mobiel en tv. 3FM.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 Het waait, en hard ook, maar het zorgt nog niet voor grote problemen. Wel waaiden takken af, of vielen bomen om. In Breda rukte de wind een deel van het platte dak van een flat los. Brokstukken kwamen terecht op geparkeerde auto's. En ten noorden van Groningen waaide een bestelbus in de sloot. In Groot-Brittannië was de storm heftiger, daar vielen ook twee doden. Vooral op de weg hebben Britten er last van. Veel wegen zijn dicht omdat ze onder water staan. Bij de Britse verkeersdienst weten ze wel wat je dan moet doen. Rustig blijven. Plan je journeys properly. Tell somebody where you're going. Hier blijft het vooral vanochtend nog even waaien. Vanmiddag neemt de wind af. We kopen net voor het nieuwe jaar nog snel even een elektrische auto. Vanaf 1 januari gaat de bijtelling voor zogeheten plug-in hybrides van 0 naar 4 procent. Maar als je dit jaar nog zo'n auto koopt dus niet... Tot nu toe zijn al bijna 18.000 oplaadbare auto's verkocht. Bijna vier keer zoveel als vorig jaar. In de fabrieken draaien ze overuren, Vooral voor ons hier, zegt de autobranche. Ja, dat heeft alles met het fiscale voordeel te maken. Dan gaan er natuurlijk wel een paar naar andere landen. Maar het merendeel, en echt het merendeel, gaat naar ons land toe. En moet voor 31 december op kenteken zijn gezet. Volgens de autobranche willen we vooral een Mitsubishi Outlander... een Volvo V60 of een Opel Ampera. Niet eerder stroomde in Nederland zoveel aardgas... door de leidingen als afgelopen jaar. Tot nu toe verwerkte de gas... 113 miljard kubieke meter gas. Dat is 2 miljard meer dan het oude record van 2010. Hoe dat komt? Het was koud. Je zag dat, dat eigenlijk tot en met mei dat, dat het gewoon kouder was dan, dan normaal het geval. en Waardoor er in Nederland en ook in de landen om ons heen... gewoon een grote vraag was naar aardgas. Nederland is volgens de gasunie de afgelopen jaren... een steeds belangrijker doorvoerland geworden. Gas uit bijvoorbeeld Rusland en Noorwegen... gaat door de Nederlandse leidingen naar onder meer Groot-Brittannië. Nou het weer, het is onstuimig en nat en de regen houdt vrijwel de hele dag aan. Het uh, waait vooral vanochtend nog hard, overal zijn flinke windstoten mogelijk. En met 8 tot 11 graden is het heel zacht. Morgen op eerste kerstdag dan trekt de regen weg en schijnt smiddags zelfs de zon. Dat was het, meer nieuws op nosop3.nl. 3FM, zometeen meer 3FM Serious Request. De meeste advocaten kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van MoVier.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 heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. U heeft nog maar zeven dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Hoi, ik ben Tiesto. Wij zijn Go Back to the Zoo. Hallo, ik ben Jake Bug. and En uh, het would mean a lot if you could help 3FM by sending in serious request. 3FM. Nu. Giel. Serious request. 3. FM. Goedemorgen Leeward, laat je horen. Gonna shout to the top De stap van de uh, heel gelukkig is Paul Weller, Bas Moermans en Dion Versteeg uit Rotterdam en CDP Koopman uit Bovenkarspel. Even kijken, Dion 100, 210, 135 euro. Uh, dat is weer goed voor twee schoolklassen die dan uh, informatie en training krijgen. Want los van schoon drinkwater, los van ja, gewoon de hygiëne, moeten ze ook natuurlijk wel uitleg krijgen. Erik heeft dat uh, van de week echt laten zien hoe dat ging. Met echt uh, mooie geplastificeerde papiertjes. Waarbij dan een uh, Rode Kruis vrijwilliger gewoon even goed uitlegt. Ja, uh, dat je niet zomaar ergens kan poepen en, en, en wat er gebeurt. Als je dat wel doet, zo, zeer interessant. 10 over zeven, goedemorgen. Dit is hem, de Happy Tuesday. De finale dag van Series Request. 24 december. Nachtkracht is André Kuipers. Uh, 24 december is ook een... Historische dag in de geschiedenis van de ruimtevaart. Kijk of je dat weet. Nou, ik was net uh, aangekomen in het ruimtestation, maar dat bedoel je waarschijnlijk niet. Nee, <lacht> ja, was de, oh ja, natuurlijk, ja. Nee, 1979 was de lancering van de Europese raket Ariane 1. Ah, oh, kijk, kijk, kijk, kijk. Is die uh, nog verder van historisch belang geweest je van? Nou, nou ja, op zich wel, want uh, Europa heeft zich uh, zeer goed in de markt gewerkt met hun eigen raket, met de Ariane. Het is een erg goede raket, we zitten ja. nu op vijf. En dat uh, gaat, gaat, gaat toch wel een tijdje verder zo. Ah, ja, okay. uh, Gisteren, uh, nou Gisteren, ja, voordat je zeg maar het huis in kwam, uh, was jij uh, natuurlijk ook de gast in de televisieshow. Heb je Ellen Clark daar nog mee gekregen of niet? Nee, net niet. Nee, nou ik ook niet, want ik nou, zo ja, niet. Ik heb het later nog gezien hoor. Oh gezien. echt waar? Ja. ja. ja. Uh, wat daar gebeurde is wat er elke dag gebeurde. Namelijk dat Ellen Clark een uh, liedje op maat maakte. Ja, dat heb ik uh, gezien. En ik ben wel benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft. Hij streef een liedje voor Duncan Stutterheim. Ja, die gast van ID&T. Hij heeft het lied samen met zijn twee dochters June en Phoenix van 9 en 11 gewonnen. En ze willen allemaal op hun eigen manier zeggen hoeveel ze van hun moeder Liska houden. En dat heeft Ellen verwerkt. My love, my all, my dream. Our daughters, our home, that's really all we need And we say time is now And you somehow keep me assured Lisk you make everything more Our light, our love, our mom 750 euro, en later kwam daar ineens de verdubbeling van Duncan 1500 euro. En wat heeft Alain dat goed gedaan deze week, zeg. Echt top. Um, ja, inmiddels is uh, echt een nieuwe dag begonnen, is de, de nacht wel zo goed als afgelopen. Al is het nog donker, allicht, het is uh, kwart over zeven. En staat daar iemand, of staan daar iemanden, bij uh, de microfoon. Uh, ik, nou ja, laat ik maar gaan praten met een hertje. En dat is toch een jong in dit geval, maar die heeft uh, een hertjespet op. Hallo, goedemorgen goedemorgen Giel. En wie ben jij dan? En wie ben je? En wie zijn jullie? Ik ben Ivo, ik ben van jongerenprogramma Los. En we komen helemaal uit zuid Limburg om deze show te brengen. Echt waar? Ja, jullie zijn los. Uh, maar dat is een, uh, een, een, een programma op radio, tv? Op internet. Oh, op ja. internet. Wat leuk zeg. Dus uh, we maken filmpjes, foto's en uh, hebben de, uh, de afgelopen week een heleboel acties uh, verzameld... en komen dat nu uh, brengen. Ja. Um, we hebben gecollecteerd bij Roda Ajax bijvoorbeeld... Uh, de slip van Ferry Doedens geveild. <lacht> um, op zeven plekken tegelijk een feest georganiseerd met onder andere Lucien Ford. Oké. Okay. Um, nou, meer van dat soort dingen. Ik zit nog eventjes denken die slip van de Ferry Doedens of ik dat zou willen. Maar ik denk er even over na. Nee, nee, nee. Ik niet, maar goed, er was iemand die heeft de iets voor betaald. Want als ik die check zie, nou ja, je mag het zelf oplezen, Ongelooflijk zeg. Want ja, we, ik zal van roffert doen. We zijn in ieder geval de grootste actie van uh, Limburg hebben we zojuist even ja? gecheckt. Ja, ja, zeker. Ja, dat is iets om trots op te zijn. Dat en, zal over uh, twee jaar anders zijn, want daar staan we daar. Wat is het geworden? Ja, over twee jaar in Heerlen en nu alvast een voorproefje. 22.300 euro. Dat is een waanzinnig bedrag zeg. Dank jullie wel. Alsjeblieft. En ook te gek dat jullie helemaal gekomen zijn. Ja, tuurlijk. Echt supergoed. Ja, ik word heel positief van vandaag. Niet alleen dat het de laatste dag is, maar de Televage opent vandaag met premier Rutte... die een boodschap vol met hoop gaat bieden. Die zegt 2014 komt alles goed, het herstel van de economie. Dus als je daaraan twijfelde, je kan best iets bijdragen. En André Kuipers is hier. Zo dadelijk gaan we weer een Two. rondje met vragen doen. 3fm.nl slash André Ik heb alvast even één vraag om een beetje in te komen. Ik vind dit een leuke vraag, André. Uh, een vraag van Martine. Of het ook wel eens eventjes niet leuk is met de collega's. En wat je dan doet. Want ja, je zit toch in zo'n ruimteschip. Je kan ook hier even een wandelingetje maken. Nee, dus Martine, nee, nee, nee, dat is Martine. Voor 25 euro deze vraag. Dat klopt. Uh, je zit toch op Kaaslip, lip. Hoewel het best groot is hoor. Je kan best de uh, hele dag doorbrengen in de module zonder dat je de andere ziet. Ja, ja. Uh, in principe gaan alles goed. Allemaal verstandige mensen. Maar er is wel eens irritatie. Wat? Als, uh, wat, wat, nou, wat, wat, als wat, iemand uh, te lang aan het praten is met de grond. Terwijl je ook iets wil zeggen tegen Japan of tegen München. Uh, dan zit je te wachten van nou, schiet er eens op. Niet. Ja. Heel lang kletsen. Ja. Uh, voor de rest ging het erg goed tussen ons, maar in het verleden zijn we problemen geweest. Hè? Er zijn wel eens dus twee Russen geweest die, uh, die wilden niet meer met elkaar spreken. We hebben drie <laughs> maanden niet met elkaar gesproken. En die vlogen met, met z'n tweeën. Twee. <laughs> Wat was daar gebeurd dan? Ja, geen idee. maar ja, je, het, het zijn wel mensen. Dus, uh, ja, zo, ja. En er is een keer een muiterij geweest van Amerikaanse astronauten. Die vonden dat ze te veel opgejaagd werden door de grond. En die weigerden om, uh, om nog dingen te doen voor de grond. Dus die zeiden, bekijk het maar, we gaan ons eigen gang. Wauw. Dus ja, niets menselijks is astronauten. Nee, nee. Precies. Goed. Nou, van die dingen 3fm.nl slash André. Requests kan je aanvragen. Petra, goedemorgen. Goedemorgen. Was je wakker of hebben we je nest uitgetrimd? Nee, ik ben een van de weinige Nederlanders die gewoon moet werken vandaag. Oh, oké. Okay. Nou ja, uh, ik heb het er net nog over met de jongens die hier buiten stonden. Uh, we zijn er over twee jaar, hè? Ja, natuurlijk. We uh, zijn al met uh, de jongens zijn al aan het bedenken wat ze kunnen gaan doen. Oh, oké, okay, nu al. Wat goed, Dus ja. ze dit jaar een voorzijdje geven oh. door hun zakgeld te leveren. Ja, want uh, je oh, bent de jongens, bedoel jij uh, je zoons dus? Ja, graag en staaf. Ja, uh, ik, uh, ik verheug me er recht op uh, als het in Limburg is voor de duidelijkheid. Daar hebben we het over. Over twee jaar staat dat Glazenhuis al daar. Uh, maar ze hebben hun zakgeld ingeleverd. Ja, dat vind ik echt een, een, een mooi gebaar. Want ja, je spaart dat toch op voor eigen leuke dingen, denk ik dan games of ik wat ze wilden. Ja, en zoveel krijgen ze niet, dus... Uh... Oh dat is jammer, Petra. Kunnen we daar het gelijk even over hebben? Of, uh... Nou, ik heb er zelf nog wat bij gedaan voor jullie. Dat doe ik dan liever. Oh, oké. Okay. Een uitstekend idee. Uh, wat wilden ze horen en hoeveel heeft uiteindelijk de spaarpot opgeleverd? 25 euro. Top. En ze, wil, en ze wilde graag horen, Laia Laia van Chris Lekkere Lekker liedje. Ik ga ja. hem draaien, Petra. Oké, okay, dankjewel. Ik wens je vast een uh, vrolijk kerstfeest, hè? Daar hebben ik een heel klein okay. vandaag joh. Okay. 0909 1336. Maar ook Ronald Peters, Dennis Labordes, de familie van Sandvoort uit Bergen, Cynthia van Tilburg, Schiedam en Tessa ter Brugge. En Alice Bernsen. Allemaal Chris Cap en Liar Liar. Hey. Het is 8 voor half acht. Ja, Ja, Mooi dagje. Dat is denk ik ook de boodschap van die vele mensen die deze waren gebracht. Heidi van Nistelrooy, Wilco Wolfs, die doet het dan weer voor Heidi. En Wilma Jansen, speciaal voor mij en mijn vriend. De Stereophonics. En have a nice day. San Francisco Bay.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 Het is Kuipers, jongen, die zegt, uh, nee, nou ja, waar Jan Smit en zijn onderbroek aan het verkopen is, en verkoopt André Kuipers, uh, nou ja, ook een gedeelte van zichzelf, maar dan gewoon op een op een foto. Ja, dat gaat top, hè? André, je bent er bijna doorheen, hoor. Ja, dat gaat goed. Ja. Vragen komen massaal binnen. We uh, eens even kijken. Karin Omer, die wil voor 25 euro weten uh, of je daar boven gewoon alles normaal kan horen. Hoe dat met geluid zit. Um, nou in de ruimte zelf heb je geen lucht. dus is ook geen geluid. Dat zijn, uh, zijn, lucht, zijn luchttrillingen. Ja. Maar in, uh, aan boord van het ruimstation heb je gewoon een luchtdruk. Ja. Zoals hier. Dus dat is dat dan? Uh, ja, alleen het probleem daar is dat je overal lawaai van machines hoort. Zeker in het Russische segment. Oh, ja. Soms 70 decibel, continu. Hè. Dat zijn dan uh, ja, de fans van computers, uh, pompen, uh, de, de printer, alle, van alles en nog wat. Dus ah, het, je vond ja. het wel geluid. In het Amerikaanse deel is het wat rustiger. Maar, uh, dus vandaar ook dat je gewoon van een iPod meeneemt om eventjes... Uh, ja, om een beetje af te sluiten. Ja, klopt. maar ja. dus uh, geluid uh, binnen wel, gewoon. Ja. En in de ruimte natuurlijk helemaal niks. Nee. Uh, Martine vraagt zich af uh, wat je doet als je je niet goed voelt. Ja, nou, we hebben altijd twee crew medical officers aan boord. Dus altijd uh, twee mensen die weten hoe de medische apparatuur werkt... Uh, wat voor medicijnen er aan boord okay. zijn. Een klein ziekenhuisje met een brancard. Want ja, je zweeft, ja, uh, dus je moet iemand wel vastmaken... Ja. want anders zweeft hij weg. Uh, we, we hebben een defibrillator, beademingsapparatuur... Uh, ja, van alles en nog wat, medicijnen, maar ook een scalpel. Dus eventueel zou je zelfs kunnen opereren. Maar is er wel eens gewoon uh, dan in de gewichtloze toestand iemand geweest die moest overgeven? Want dat lijkt ja, op, uh, oh, dat, oh, dat is continu. Continu? Ja, en dat, dat, dat heel veel, dat. de meeste astronauten zijn uh, ruimteziek. Ja. Een soort zeeziekte. Ja. De eerste dagen voelt ze heel Maar dat zweeft dan teken. gewoon een beetje zo. Ja, je moet heel snel zijn, ik heb het ook wel eens gehad. Een een zakje pakken en, uh, en dicht doen, want ja. anders zweeft het er weer uit. <laughs> Fantastisch. En Bart uh, heeft ook een vraag. Bart Manders, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt hem net gesteld uh, via 3FM.nl slash André. 15 ja. euro, dankjewel. Ja, stel je vraag maar. Nou, ik wil vragen, hebben jullie in de ruimte ook weekend? Um... Zo, ja. Kunnen jullie dan ook een pilsje drinken? Ja, <laughs> nou, we kunnen wel, maar het is niet aan boord, dat laatste. Uh, maar we hebben wel weekend, we hebben zeg maar een 14-uurige werkdag, zo'n beetje. Uh, je doet ook nog wel wat dingen in je vrije tijd, uh, dingen afmaken. Uh, S'avonds hebben we dus vrij en uh, in de weekend ook. Zaterdag uh, wordt ook gebruikt om schoon te maken. We moeten ah, ja. gewoon uh, de koffievlekken <laughs> van, van het plafond afhalen. Ja, ja, ja, ja, ja. Alles wat er rond zweeft, dat, dat gaat overal heen, dat valt niet op de grond. Maar eventjes André, die Russen die nemen toch altijd wel wat wodka mee en zo? Nee, er is geen wodka aan boord. Nee? Nee, Dat kan ik je zweren. Okay. Goed antwoord op je vraag Bart. Ja, dat was heel duidelijk. Oké, okay. eh, ik moet ook. Eh, als je nog een blokje wil geluwen in de ruimte, dan kan dat. 3fm.nl slash André. Ik ga door met de serie questions die binnenkomen. Massaal leuk. Ton de Kok. Die kan lekkere dingen maken. En Jacqueline Villivore uit Breda. Lekker blijven swingen voor diarree. En alle beetjes helpen, vindt ook Ton de Kok. Nou, eh, alle beetjes. Die betaalt gewoon 50 euro. Poop. En Jacqueline ook, dus dat is 100 euro voor Sergio Mendes en de Black Eye. Poep en peace. Bubbling up just like lava, like lava, heated like a sauna penetrating through your body, um, uh, uh, rhythmically we massage, uh, with hip hop mixed up with samba, uh, with samba uh, so yes, yes, y'all, yo. you know we never stop, we never rest, y'all, So black a piece and keep the funky fresh, yo and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah.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 Nada. Het is half acht. En uh, dan is het tijd voor de laatste, zonder daar, daar heel emotioneel over te doen, maar de laatste beginnendag dag met een dansje van het jaar. En uh, dat is Arnoud, die 50 euro heeft uh, geboden. Uh, ik laat die pannenkoek even niet meer horen, want dat gaat me echt te ver. Uh, het gaat over Nora. Nora, die wordt vandaag jarig. En eh... Uh, ja. Een, een bijna kerstkindje, zeg maar. En elke ochtend wordt zij wakker met begin de dag met een dansje. En vandaag mag zij het dan ook gaan zingen. Arno. De... Ja, Arno met Giel van de Radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jij, jij alvast gefeliciteerd, maar ik wil gewoon het jarige Jobje natuurlijk. Dankjewel. Ik ga hier ja. naar de toe. Oké. Okay. Was ze al wakker Meentje. of niet? Nee, nog niet. Oh, oké. Okay. Nou, het gaat helemaal goed komen. Ja, dat denk ik ook, ja. En, en krijgen ze dan vandaag en ook met de kerst nog cadeaus? Want ik vind dat het altijd zo oneerlijk voor kinderen. Ja, het gaat ook gebeuren. Oké, okay, en en is het. Ja. Mooi, top. Ik geef even okay. eventjes hoor. Dankjewel. Hallo. Hallo, Nora. Je spreekt met Giel van de Radio. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat, hoe oud ben je vandaag geworden? Tien. En wat hoop je te krijgen? Ehm, um, een suikerspinmachine. Een suikerspitmachine? <laughs> en denk je ook dat je een suikersmachine gaat krijgen? Ehm. Um. Nou, weet ik niet. Dat weet je niet. Maar, wat, fantastisch. En waarom wil jij een suikerspinmachine dan? Nou, uh, nou, suikerspinnen zijn lekker. Ja, eens. En dus ja, wat is er lekkerder dan dat zelf maken? Nou, ik vind het nu al een top cadeau. Ik hoop echt ontzettend voor je dat je het gaat krijgen. Een ander cadeau is van je vader, dat jij vandaag mag zingen. Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Want we Het saaie land, het Wilminneplein mag meezingen natuurlijk, maar het gaat om jou. Tien jaar, Nora. Ga maar. Ja. Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Want die vrolijk kijkt in de morgen. Ja, die dacht de hele ja, die lacht de hele dag. Oh, mooi, mooi, mooi, mooi, Nora. Dat was echt een mooie afsluit, want ik zei net nog dat het de laatste was. En je bent een van de weinigen die gewoon echt in de maand blijft zingen. Top. Uh, ik wens je een fijne verjaardag en uh, natuurlijk ook een uh, vrolijk kerstfeest alvast. Ja. Yeah. Dag, Nora. Doei. Doei. NOS op drie overal half, half acht en uh, ergens hier achter mij uh, heel dicht in de buurt. Heel dicht in de buurt. Dat voelt goed. Voel in je, je al... dat niet? Ja. Nee, ja dat wel. Die warmte voel ik natuurlijk. Fleur. Uh, wat is het laatste nieuws? Ja, goedemorgen. Afgeweide takken, omgevallen bomen en loshangende reclameborden. Het stormt in Nederland. In Breda rukte de wind een deel van het platte dak van een flat los. Brokstukken kwamen terecht op geparkeerde auto's. En in de buurt van Middelstum in Groningen wijden een bestelbus van de weg zo de sloot in. Maar de bestuurder bleef gelukkig ongedeerd. Ook kunnen twee ferries tussen Engeland en Frankrijk vanwege de storm de haven van Dover niet in. Ze dobberen al de hele nacht op zee... en moeten nog zeker een paar uur wachten voordat ze naar de haven kunnen. Dus moet er aan boord wat geïmproviseerd worden, vertelt deze passagier. Het is eigenlijk een beetje die boot die over het gaat... Wel een dan een slagje groter. Maar je hebt natuurlijk alleen maar banken, tafeltjes, er is een restaurant... en er is ook een soort ballenbak voor kinderen. Nou, en in die ballenbak, daar hebben wij vanachter geslapen... want er was een plek met kussens. Dus ik lachte met mijn zoontje van drieën en mijn vriendin... en er nog een aantal kinderen. En daar hebben we, ja, zo goed als het uh, ging... Uh, geslapen. Ja, lekker slapen in de ballenbak dus. In Groot-Brittannië daar is de storm wel echt heviger. Er zijn nog twee doden gevallen. Veel mensen zijn nog even een elektrische auto aan het kopen, zo aan het eind van het jaar. Volgens de autobron zijn er dit jaar bijna 18.000 verkocht. Vorig jaar waren dat er ruim 5.000. Een flinke stijging dus. Heeft alles te maken met de belastingvoordeeltjes voor elektrische auto's die vanaf 1 januari verdwijnen. Daar verandert bijvoorbeeld een en ander met de bijtelling. Die is nu uh, voor elektrische auto's en voor uh, plug-in auto's 0%. En die verandert. Die wordt 4% voor volledig elektrische auto's en 7% voor die auto's met die stekker. Dus dat is nogal een verschil op maandbasis. Ik ben even benieuwd. Ik heb in het verleden ook wel dingen met André Kuipers mogen doen voor het Wereld Natuurfonds, Waar je ambassadeur van bent, André. Heb jij een elektrische auto eigenlijk? Ja, ik heb een auto deels elektrisch. Ja. Daar haal ik 80 kilometer mee. Um, en uh, ja, dan moet ik verder op benzine natuurlijk, ja, ja, gewoon... anders haal ik het niet. Als ik naar Keulen moet, dan ja. rek je het niet. Hoewel, met de huidige elektrische auto's... Gaat het je steeds beter, Het wordt steeds beter, ja. natuurlijk. De techniek gaat door, nou, ik en nog even aan het rijden we allemaal elektrisch. Als je er nog eentje wil, moet je er snel zijn. En, uh... ja, heel snel nu. Ja. <laughs> het wordt een koude kerst voor honderdduizenden Canadezen. Een van de zwaarste winterstormen van de afgelopen jaren... heeft chaos veroorzaakt in het zuidoosten van het land. Elektriciteitsleidingen bezweken onder hevige stormvlagen... sneeuwval en ijsregen. Vooral de stad Toronto. De heeft er last van. De is daar ook opvang geregeld voor mensen die geen stroom meer hebben? Er zijn kots, er zijn blankets, er zijn hygiënekits. Mensen kunnen daar douchen, there. er is voedsel. Is water, dus so ze hebben alle basics om te En de verwachting is dat het de komende dagen nog slechter gaat worden daar in Canada. Oeh, nou ja, dan valt het ineens hier mee. Nou, inderdaad, het is hier onstuimig en nat en uh, het regent uh, waarschijnlijk de hele dag. En uh, vooral vanmorgen waait het nog hard. Er zijn overal flinke windstoten mogelijk. En het is zacht, 8 tot 11 graden. Morgen is de kerstdag, dan trekt eindelijk de regen weg en schijnt smiddags ook de zon. Bedankt dat je naar me luistert, bedankt dat je naar me luistert, bedankt dat je naar me luistert. Ja, bedankt dat je naar me luistert, bedankt dat je naar me luistert, bedankt dat je naar me luistert, maar helemaal bedankt als je een donatie hebt gedaan, op welke wijze dan ook, als je het Rode Kruis hebt gesteund met onze actie, Serious Request, en deze hoort er zo bij, John Lennon, Imagine. Imagine that. al regelmatig voorbij horen komen. De White Stripes. Dit was Ben Lonkelensol en zijn versie van Seven Nation Army. Dylan vindt wel leuk. Marcus Vroemen, Hedwig Boersma, Gitte Verraard. Jasper van Dijken, HHL Kampmans. Vanwege haar kleindochter. En Dirk Boons. En daarvoor, ja, die hoort er zo bij. Imagine van John Lennon. Uh, ja, gewoon een hele kerstige plaat. Jan Boers uit Veenendaal bijvoorbeeld. Ja, dit past toch gewoon helemaal precies bij jullie actie. Ja, dat is waar. Uh, en... Dat is ook datgene wat nu gaat gebeuren. Ben jij gelovig opgevoed, Sander? Nee. nee. Ik wel. Ik ben wel katholiek opgevoed. Um, en we ja, gaan iets bijzonders doen. Tenminste, ik ben benieuwd wat, uh, wat er gaat gebeuren. Uh, nou ja, uh, iedereen weet wel, er zitten hier brievenbussen. Mensen gooien dingen door de bus. Dat kunnen donaties zijn. Dat kunnen hele mooie tekeningen zijn, zoals je rondom ons ziet. Maar dat zijn ook gewoon briefjes met gekke verzoeken. En uh, toen ik een beetje aan het sorteren was. We uh, uh, moeten dan... Uh, ik, ik gooi dan het geld in die bakken. Dan haal ik eventjes de tekeningen eruit en ook uh, gewoon de briefjes. En toen zag ik daar ineens een briefje van Dominé Alfons. En dat sprak me wel aan. Alfons van Vliet, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wanneer was dat? Het was uh, ik denk zaterdag of zondag of zo dat je was. Zondag, zondag ja. Ja, ja, ja. ja. Ik heb je zelf niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, ik kwam je briefje tegen en ik denk, ja, dat is wel weer iets bijzonders. Uh, ja. Nou ja, leg maar uit wat jij wil gaan doen. Nou, ik zou heel graag een uh, gebed willen bidden <coughs> in, uh, um, voor jullie en voor alle mensen die uh, betrokken zijn bij deze actie. En uh, natuurlijk ook voor de kinderen waar deze actie voor gehouden wordt. Ja, oké. Okay. Uh, nou, heb je mij beloofd dat dit niet langer gaat duren dan een minuut? Nee. <laughs> Want ja, ik kan me ook voorstellen, er zijn genoeg mensen die daar allemaal geen zin in hebben. Of, uh, maar ik, ja. ik, ik denk aan de andere kant, zo met de kerst, nou ja, dat, dat weet jij als geen ander. Dan zijn de kerken toch even wat beter gevuld, toch? Ja, klopt. Hopelijk wel. En ja. waarschijnlijk zal het ook het, het geval zijn. Ja. Ben je ook nog betrokken bij iets van een nachtmis vanavond of zo? Nee, maar ik ga er wel heen. Ja. Een collega van mij uh, gaat voor ander, allerlei collega's gaan van mij. van mij gaan natuurlijk voor een allerlei kerkdiensten uh, deze avond. Ja, je bent uh, dominee binnen de protestantse kerk Nederland. Klopt. En zie dus je hier in Nederland ben je ook actief? Ja. Een jaar of tien uh, ben ik hier predikant. Oké. Okay. Nou, ik zal het muziekje even uitzetten, want dat is een beetje ongepast, natuurlijk. En, uh, oh ja, nee, eerst moet ik eventjes business doen. Want dat vind ik namelijk nou leuk: uh, dat een dominee gaat betalen voordat hij uh, gaat preken. Dat, uh, ja, dat is, nooit, dat is nog nooit gebeurd, denk ik. Of, uh, ja, sorry, Billy, ja. Ik zeg. Yeah. Um, yeah. Uh, dus wat levert het op, Alfons? 100 euro. 100 euro. Oké. Okay. Ehm, um, wacht eens even. Ja, even alles stil en dan ga je. Heere God, Vader in de hemel, we willen u danken voor deze prachtige actie en de geweldige mensen die hem ook mogelijk maken. Voor Giel, voor Paul, Koen, ook al die andere mensen achter de schermen, op het vaailand, overal in het land met al de geweldige acties. De kinderen, de tieners, de ouderen. We danken u voor de geweldige verbondenheid in ons land deze dagen. Voor de meanskip, voor de gemeenschap. Dank u wel dat u ons aan elkaar verbindt... door de bewogenheid in onze harten voor de kinderen van onze wereld. De kinderen waar ook uw hart zo naar uitgaat. Vader, zegen deze kinderen, honderdduizenden, miljoenen... die het zo onvoorstelbaar veel minder hebben dan wij. Zegen ook iedere euro die voor hen gegeven wordt... dat al het geld ten goede komt aan hun levens. Vader, zegen deze laatste actiedag... Regende die Jésus. En geef, vader, dat dwaas door het feest en door de muziek heen. wij met elkaar blijven beseffen, ook na de actie. dat u ons als mensen aan elkaar geeft. om elkaar tot naaste, tot medemens, tot zegen te zijn. over alle grenzen heen, dichtbij en veraf. Dat bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. En nu wil ik dit gebed graag afsluiten. in naam van de Vader, Zoon en de Heilige Giel. Ah. Ik, vond, uh, ik vond toch even een momentje avond heel erg, heel erg Dankjewel. gaaf Heel erg gaaf en Mooie woorden en uh, nou ja, vrolijk kerstfeest Ja, hetzelfde, gezegend kerstfeest Giel. Ja, gezegend kerst, hoor je dan te zeggen Oké okay. ja. ja, Even wat anders, we gaan nu gewoon weer door naar de muziek hoor. Het is niet dat we hier gewoonte van willen maken Zo op uh, de vroege ochtend uh, Er kwam een requestje binnen van uh, Kevin Kevin, goedemorgen Goedemorgen Giel Ja, even tijd voor gitaren nu hè ja, ja, we zijn echt voor gitaar, ja. ja uh, wat wil je horen en wat heb je ervoor over? Uh, ik wil maals cremen met uh, Don't Forget Who You All. En ik heb daar 10 euro voor over. Hoppa! En daar zorgt het rode kruifje voor een watertapje... waarmee kinderen thuis hun handen kunnen wassen. Uh, dankjewel Kevin. En ook jij een gezegend kerstfeest, hè? Ja, hetzelfde fiel. Dankjewel. cancel so hard. Onder de vries. Miles Kane and don't forget who you are. Ja, ik moest lachen en we, als je wegloopt, er ja, stond dus net buiten stond een jongetje en die had een bord en daar stond op... Uh, 50 euro per koek. En ik keek ernaar en ik stak mijn duim op en toen keerde hij die bord om en toen stond er... Uh, nou iets, ja het is misschien een beetje te vroeg, maar de, of, ja, aan de andere kant, weet je, de mensen die buiten zijn, dat zijn ook de Biggles. Wat op de andere kant van het bord stond. Het ja! weer en weer weer. Al zou er een tsunami zijn, dan staan ze in nog te steken. uit sailand, alles behalve een sailand. Leeuwarden, applaus voor jezelf. Echt lekker werkt dat zeg. Dosis energie, acht voor acht is het. En deze komt binnen. Koen Luisman. Nou daar gaan we weer. 50 euro, van de Koen. En Helga Venema uit Groningen. Uit Grun, die heeft er echt jeugdsentiment bij. Toepasselijke titel en heeft ook nog een boodschap. Tegen materialisme. The Adventures of Stevie V. En Dirty Cash you Je kan het toneren, Je kan er een plaat mee aanvragen. Je kan alles doen eigenlijk. Inmiddels zit de nachtkracht en wat een topper is dat, André Kuipers, bij de brievenbus een beetje de tekeningen uit te zoeken en handtekeningen te zetten. Gaat goed, André? Ja? Ja, het blijft maar doorgaan, ja, hè? Ja, ik kom kaarten tekort zo. Ja, te gek, zeg. Nou ja, nee, ja je, je blijft nog even, we gaan straks echt nog wel leuke dingen doen. Straks verwacht ik ook Kensington hier live in het huis en onder andere Joep van Deudekolm. Ja, en natuurlijk al die fijne plaatjes die jullie aanvragen.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 Kies wat het beste bij je past op evi van Je kunt nu tijdelijk instappen vanaf 10.000 euro. En dan nu, het nieuws van dinsdag. Dinsdag. Dinsdag. Jongens, het is dinsdag!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 Het is 8 uur, veel wind, weinig schade. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS om 3. Het waait in Nederland, vooral langs de kust. Maar voor echt grote problemen zorgt het niet. Op verschillende plekken waaiden wel takken af of vielen bomen om. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In Breda rukte de wind een deel van het plat dak van een flat los. En ten noorden van Groningen waaide een bestelbus een sloot in. Door de storm moesten twee veerboten tussen Engeland en Frankrijk de nacht op zee doorbrengen. De woeste zee schudt de veerboot behoorlijk heen en weer, vertelt deze passagier. Toen we gisteren bij Dolf werden toen was de storm zo hoog, de golven zo hoog, dat het. In de keuken, karren met glas, helemaal omver gingen een hoop heavy en in de winkel gingen ook kasten omver, flessen, uitstellingen. Het was echt spectaculair. In Groot-Brittannië is de storm ook heviger geweest. Daar zijn ook twee doden gevallen. In de Syrische stad Aleppo zijn in een week tijd... meer dan 300 mensen omgekomen bij luchtaanvallen. Dat zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Het Syrische leger is in gevecht met rebellen... die enkele wijken van de grootste stad van Syrië in handen hebben. Het leger gooit barrelbombs op de wijken. Dat zijn vaten gevuld met explosieven... die uit helikopters worden gegooid. Het is een traditie in Berlijn. Kerstliedjes zingen vlak voor kerst. In het stadion van Union Berlin. Een voetbalclub uit de tweede divisie. Het hele stadion liep gisteravond vol met supporters van de Harde Kern... tot keurige dames. En dan is het dus zingen geblazen. Onze correspondent in Berlijn zong mee. Heilige nacht. Ja, ik sta hier... midden op het veld en om me heen... duizenden mensen met een kaarsje in hun handen. In totaal zo'n 25.000. Het stadion is dus helemaal vol. En iedereen zingt... kerstliedjes... weer. Het is onstuimig en nat vandaag. De regen houdt vrijwel de hele dag aan. Het waait te hard. Overal zijn flinke windstoten mogelijk. Vanmiddag neemt de wind trouwens wel af. En met 8 tot 11 graden is het zeer zacht. Dat was het. Meer nieuws vind je op onze site nosop3.nl 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request.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 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Ook 100% visio voor een scherpe premie, maar nog geen FNV-lid? Ga naar fnvmensis.nl. Hallo, ik ben Guus Meerwis. Hi, I'm Robbie Williams. Hoi, wij zijn Handsome Poets. Steun 3FM en vraag nu je serious request aan. 3FM Nu Giel Serious Request 3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 Vanavond open gaan. Ja, dat zit dan toch een beetje in ons huis natuurlijk. Light my. Fire, fire, fire, fire. Ja. Hij is aangevraagd door Harry Overmans, door Esther Westen, Sandra van Baars, Martine Troelstra, Michiel Zijnstra. Z ja, dat is zo. Dus uh, je vraagt je af, Michiel. Welke Michiel? Zijnstra, Zijnstra en Remco van den Akker. Dank jullie wel allemaal voor jullie uh, Serious Requestjes. Blijf ze aanvragen, hè, want ook na vandaag gaan we ermee door met de, de top Series quest. En ze zitten voor je klaar. Ook op de dinsdagochtend 8 over 8. De mensen van het callcenter 0909-1336. Uh, het is de finale dag van Serious Request, dat mogen duidelijk zijn. Het is ook de dag dat de telefoon opent met premier Rutte. Biedt een boodschap vol hoop. Hij zegt dat 2014 het jaar van herstel wordt. De economie gaat weer aantrekken. Een half procent zal het groeien. De koopkracht neemt toe. Eh, wel zullen er meer werklozen komen. Dus ja, ik weet niet of we nou echt op vooruit gaan. Maar het is gewoon eventjes een positieve boodschap. En voor de rest is het een beetje te kijken naar het nieuws. Ja, ach, ik heb wel wat leuke shownieuwtjes Dat ik denk van, nou, dat is misschien toch even leuk om te weten. Uh, bijvoorbeeld, nou, dat lijkt me echt wel gaaf om te zien. Dat ze op toené gaan met z'n tweeën. Een magische combinatie R. Kelly en Mary J. Blight. De Queen of Hip Hop Soul, gewoon met R. Kelly. Uh, Katy Perry heeft de meeste volgers uh, op het twitter -festijn. Ik geloof dat het altijd Justin Bieber was. En Britney Spears is er geweest, Lady Gaga, maar nu is het dan dus Katy Perry. Paul Walker, je weet wel, die overleden acteur, zal toch te zien zijn in de Fast and the Furious deel 7. Ze wil even niet wat ze gaan doen, maar uh, het is toch oké. Okay, de film was al klaar voordat hij overleed, blijkbaar. En uh, we draaien deze dagen natuurlijk veel Sleet. met Merry Christmas Everybody. Na 27 jaar verschijnt er in 2014 weer een album met nieuw werk van Sleet. Oh. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan uh, gaat klinken. Het wordt steeds drukker bij de brievenbus. Hallo, Goedemorgen. Hi, hi. Uh, wie zijn jullie? Wij zijn medewerkers van de ING. Sorry, iets met ING. Ja, medewerkers van de ING. Ja. Ruim een, ruim een uh, half jaar zijn we bezig geweest en met uh, diverse er, acties ja? hebben we gehouden. En uh, dit is een totaalbedrag wat we hebben opgehaald met z'n allen. Ja, het is radio dus de mensen thuis hebben geen idee, zeg het maar. Nou Peter, en jou de eer. 77.162 en niet te vergeten 17 cent. Oh, 77.000 euro. Wat nou dat die bankiers zijn. Ja! Ah, ja! Weg met dat geld! Hoppa! Dank jullie wel jongens. God, wat goed, um, Zo dadelijk uh, verwacht ik nog wel uh, bezoek, want man, dat gaat wel heel erg op commando. Dat is nog nooit gebeurd. Uh, André, misschien kan je even open doen, want uh, elke dag is er een uh, muzikale gast en we hebben echt al wat mooie dingen meegemaakt. En, en we hebben echt wel een klappertje deze ochtend. Tenminste, uh, persoonlijk vind ik dat echt tof. Het zijn de boys van Kensington, jongens, goedemorgen. Uh, uh, uh, ja, ga maar eventjes gewoon bij de microfoon staan. Uh, jullie weten hoe het werkt. Goedemorgen. Morgen Giel. Eh, Goedemorgen. Goedemorgen, Giel. Eh? Hoe gaat het? Ja. Nou ja, door dit soort dingen en André Kuipers en mensen buiten en al die verzoekjes, weet je, ja, dan krijg je dan krijg je toch wel weer kracht. Ik heb nog nooit zo weinig geslapen. Ik bedoel, jullie hebben mij wel vaker in verrotte omstandigheden gezien en ik jullie ook. Nee, joh, ben je gek. <laughs> maar eh, nou ja, nee, ik voel me toch heel goed. En hoe gaat het met jullie? Ja, ik, uh, ik voel me eigenlijk ook wel prima. Nou, we we hebben vanavond nee. Uh, nee, we hebben vannacht een heel pittoresk klein hotelletje genomen in uh, Grauw hier Oh, ja, ja, ja. En, uh, of, ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit, maar... een beetje graag. Ik vond het... Ja, nee, het was heel chill. Ja, het is... Uh, ik, het, ja, ik zat het net te bedenken, want ik wist natuurlijk wel dat jullie zouden komen. Dit, dit was jullie jaar, jongens. Ja, eh... Uh, of was dat, is het jullie eeuw? Dat kan ook. Ja, het is, ja, het is wel echt een bizar jaar geweest. Ja. We hebben uh, natuurlijk... Home Again wat overal was en ja. uh, heel veel festivals hebben we gehad met uh, 100 miljard miljoen festivals en uh, awards gewonnen ja. Ja. en uh, ja wat niet al en dan gaan, hier... gaan jullie de popprijs winnen uh, nee, nee. Oké, dan kan ik die maar van mijn lijst. iets langer voor in het vak zitten. Nou, op, ja, dus ze doen meer een gekke ding. Doen, ah, dat is niet waar. Ik weet dat nee? uh, ooit, lang geleden, e man hem uh, won. En misschien ah, denk je, huh, wie? Nou, die had ook maar één singeltje uit. En dat was heel vernieuwend hoor, daar gaat het niet om. Maar, uh... Ik dacht inderdaad, echt wie? Ja, <laughs> nooit van geworden. Nee, nee, ja, dat is <laughs> ook okay. een mooie elektronische artiest. Toffe gast ook. Ze maken kans, denk nou, jij. Ja, uh, nee, maar anders hadden ze het wel geweten. Ja, dus uh, nou, ja, daarom. Dus ja. dat is top. Ja, jongens, pak eens toe en staan. Ja, de woonkamer is van jullie. En dan moeten ze dadelijk maar eventjes muziek gemaakt worden, denk ik. Ja, gaan we doen? Leuk, gaan we doen. straks Kensington. Uh, eerst ga ik door met een Series quest die binnenkwam van uh, Florence Goden uit Ottersum. 50 euro! koek! Daar is die weer. Uh, Ademie Kloppenburg, Evan Murphy en Anja van der Ploeg doen er alle drie nog een tientje bij. Dus ook weer 30 euro. En uh, Margo Lammers, oh, ook nog een tientje. En uh, Dave ook oh, nog een tientje. Dat is dan bij elkaar gewoon weer. Uh, 50 euro! koek! Voor 100 euro is hier Wicked Games. Wat well, was dat Save me, but you Strange what is that? jou zoveel mogelijk geld ophalen door schoteltjes neer te zetten bij de toiletten. Help ons mee en zet ook een schoteltje bij jouw plek. Om daarmee zoveel mogelijk geld op te halen met toiletbezoeken. Kijk voor meer info op bfm.nl slash toilet. Zo, nu is het even lekker zitten.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 DJ En even kijken, Diana Terdoest, Ernst-Jan Boering en Selena Tentij, die vroegen deze Robbie Williams natuurlijk aan. Het is negen voor half negen, Kensington is in het huis en ik moet je zeggen, ik maakte me best een beetje zorgen, want uh, nou ja, wij zorgen best goed voor elkaar hier. En dan heb ik het natuurlijk over Paul en Koen en die mannen die liggen daar eventjes uh, te genieten van hun kostbare uurtjes. En ik denk, oh god, moet je net Kensington te hebben? Dat is gewoon, uh, ja, daarom vinden we het ook leuk, maar dat is doorgaans gewoon wel knallen. En wat gaat er vandaag gebeuren? Naals de drummer is van slag, uh, want... Ja, ja, ik zit op een elektrische drumstel vandaag. E elektrisch een robot dus... drumstijl. E ik mag het wel zelf doen, ja, wel, ja. maar het is dus uh, speciaal meegenomen om uh, je collega's niet wakker te maken vandaag. Maar klinkt dat heel erg anders? Kan je even een kleine... Uh... Ja, maar natuurlijk, uh, komt hij? Ja, oké. Okay. Ik ben echt heel benieuwd. Oh ja. Oh ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja kijk ja dit, jullie klinken gelijk inderdaad als een we gelijk, bijna bij gaan zo, elektronische <laughs> ja precies of een van de inderdaad ja. nee we kijken we home again we gaan we straks doen en uh, die, die hebben natuurlijk duizendmaal een keer gespeeld ja. dit jaar ja dus want wat, dacht... wat ik zei er net al dit was jullie jaar ik kan me nog goed herinneren noorderslag uh, waar jullie uh, nou nee, jullie staan op yours Sonic natuurlijk uh, sowieso uh, toen was dat was echt de week van Mega, high, ja, ja. Coldplay had jullie getipt, was Pinkpop werd toen ook bekend geloof ik. Ja inderdaad. Het was ja. een, op een stapeling van uh, dingen die bij elkaar kwamen waardoor het een beetje ontplofte. Ja en nu uh, nou ja, longt het buitenland ook. Duitsland toch? Uh, We gaan in uh, januari inderdaad uh, naar uh, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en België. Ik wil even, want dan uh, wil ik even Eloy uh, spreken daarover. Want ja die moet dan uh, natuurlijk ook uh, interviews uh, gaan doen. In het Duits? Ja. Uh, kan, wil je even de microfoon aan uh, Eloy uh, doorpazen? Ja, ja ja zie je oh. Oh, zie je ja ja, uh, ja. We, we hebben nog niet heel goed onze Duits op op oh, ben jij erin Casper? Uh, Gans uh, oh, ja, uh, verslekt bleut oh, uh, ja. zeg je dat uh, beschoueert oké okay, werken we nummer even aan uh, maar goed Home Again dus uh, ja, maar yes. dan in een in een in een ja hoe zullen we het noemen wat voor een en dan vragen al die kinderen buiten maar de moeder hoe en wat. Maar een mooie, ik noem het toch gewoon een fragiele versie dan. Hier is Kensington en Home Again Live. Heet, uh, ja, de, de, de word er wordt wel geklapt, maar ik ga het schuifje open dus, God, samen jongens. Yes. Ik zie, een, uh, ik, ik zie gelijk een tweetje van uh, Gers Pardoel binnenkomen. Oh, wow. En die vindt het dus helemaal te gek, uh, deze, <lacht> uh, deze beat. Ja, we hadden hem hier moeten hebben. Ja, echt hè? Yeah. Even kijken, ik zit te kijken kunnen jullie even dan... Uh, niet dat ik ineens de Gers wil uithangen, maar wat nou eens even kijken. Wat is nou, laat, ik, laat ik de laatste van, uh, van Gers nemen. Oké, okay, doe, uh, doe nog even de beat. Want volgens mij kun je er heel goed op rappen, inderdaad. Ja. En dan wel iets van... Uh, wel een beetje home again, loop je erbij? Rij een hele kleine wachie Maar mijn blues die is 5 barkie Heel mijn leven is geen party Veel convetten en een vinyls bambi je om mijn pols, kan je zien hoe laat het is Je kan haten op de game Maar kan niet haten op mijn hit Ik hoor ze praten over mij, alsof ze praten over dope Ik ben geen eens een diep, maar stil de show, show, ho Want we slopen heel de boel, en we laten niks heel Doe mij een vodka fido dido Fantastisch. Uh, boys, uh, ja, ja, fantastisch en hij is ook echt heel vaak aangevraagd trouwens, laat ik hem wel wat namen noemen. Ik hoop dat ze akkoord gingen met deze versie, maar ik denk het wel. Maxime Smit, uh, Thee op den bris, Marloes van de Hummel, Anneke Kaper, Jos Kroon, Koken van de Goorberg en zo kan ik doorgaan. Hij gaat uh, zeker voorbij komen volgende week in de Top Series Quest. Maar jullie weten, ik wil dan altijd nog meer, ik, uh, alsof dit al niet bijzonder genoeg was. Is het een koffer? Is het een kerstnummer? Is het iets? Eh, of heb je... We hebben een beetje twee dingen gecombineerd zeg maar. We hebben een liedje uitgekozen wat heel vaak is aangevraagd deze week. Hij moest in de top, top 10 zitten van de aangevraagde nummers van uh, Series Request. Okay. Van dus daar moesten we uit kiezen, dus het is ons, een... van onszelf, we hebben het onszelf lekker moeilijk dus gemaakt. Dus, dus het is een klassiekertje sowieso? Is een, nou het is eigenlijk een best nieuw nummer, maar we hebben een soort hele donkere decemberversie gedaan. Nou, ik, uh, uh, het is... Uh, Oké, okay. wij gaan het zo horen, want jullie gaan het ja, toch niet zeggen, begrijp ik al. Ja. Straks meer Kensington. Eerst is het uh, half negen, NOS op drie, Fleur, goedemorgen. Goedemorgen Giel, in Groot-Brittannië zijn door de storm daar twee doden gevallen. Veel wegen zijn ondergelopen. In Nederland valt het tot nu toe mee, er zijn her en daar wel bomen omgewaaid... En in Breda waaide een deel van een plat dak af, van een flat... en inmiddels in Groningen waaide een bestelbus een sloot in. Niemand raakte gewond. Nou kunnen twee veerboten tussen Engeland en Frankrijk... vanwege de storm de haven van Dover niet in. Alle passagiers hebben de nacht op zee doorgebracht... en moeten nog zeker een paar uur wachten voordat ze naar de haven kunnen. En dus moet er aan boord wat geïmproviseerd worden, vertelt deze passagier. Het is eigenlijk een beetje die boot die over het Texel gaat... wel een slagje groter. Maar je hebt natuurlijk alleen maar banken, tafeltjes, er is een restaurant... en er is ook een soort ballenbak voor kinderen. Nou, en in die ballenbak... Daar hebben wij vannachter geslapen, want er was een plek met kussens, dus ik lachte met mijn zoontje van drieën en met mijn vriendin en nog een aantal kinderen en daar hebben we, ja, zo goed als het ging, uh, uh, geslapen. Ja, dat kan er dus ook, slaap in de ballenbak. Ik wist wel sowieso niet dat ze een ballenbak had op een ferry eigenlijk, moet ik zeggen. En bijzonder hè, geen beden, ja. wel een ballenbak. Nee, ja, ik weet wel een andere ferry die je houdt van een ballenbak, dat is Ferry Doerens. Goed.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 de burgemeester van Toronto denkt er zelfs over na om de noodtoestand uit te roepen. Jongen, jongen, jongen. Nou koud is het hier niet. Tenminste, ja ik zit hier binnen met heel veel lichten en uh, ze hebben ook wel wat verwarming. Maar Warm, ook buiten niet hoor. Nee, nee toch? Het is, het nee, het is hartstikke zacht. Is, uh, ja. Maar ja, hoe ziet het er verder uit? Dat weet ik. Ook voor de laatste keer dit jaar, opa, goedemorgen. Voor De laatste keer, ja, dat is waar, Ja. ja. wat gelijk, stroom. zenuwachtig ja, van dat he. valt ook wel weer mee, maar... Nee, dat is waar. <laughs> hoe is het, jong? Ja, eh, uh, ja, het gaat ja, eigenlijk... naar iets. <laughs> ja. ja, ik weet niet, het, het is een wisseling van emoties, maar het gaat vooral goed omdat de actie zo goed gaat. Dat is eigenlijk ja, daar een, uh, gaat het om, hè. Ja. ja. ja. Uh, hoe gaat nou, het met jouw actie eigenlijk? Ik wil allereerst al even oh. iedereen bedanken dat ze het hebben aangedurfd om ook het tweede deel van Viespreukerij te bestellen. Ja. En laat nu maar even de kassa rinkelen. Ja, want... want dan doe ik even de voice of hummelo, hè. De, de voice of hummelo, oké. Okay. Moet je altijd lang rekken wie er doorgaat naar de oh. volgende ronde. Maar dan ga ik tegen hen, zeg ik gewoon, wat er tot nu toe in het eikenhouten laadje zit. Dat is 3000 euro te 3000 euro? Dat zijn een hoop bundeltjes open. En dat moeten nog heel veel mensen betalen, hè. Fantastisch, hè? Opgepast, hè. Anders kom ik met de kerst langs en niet betaald Ja, dat, dat, dat, dat komt hij halen. Ja, en ook vandaag kun je blijven bestellen, hoor. Oké, okay. uh, het boekje... is afgelopen, met allemaal vieze spreuken van mijn opa, heerlijk, van ja. op het uh, toilet, bijvoorbeeld. Ja, het beste ja. Ja, daar, daar werken ze goed. We ja. uh, uh, stellen het snel op opabele.nl. Maar de grote ja. vraag is natuurlijk opa, hoe natuurlijk, zit ja. het met het weer? <laughs> Het kerstdiner staat trouwens al op je te wachten. Ik deed net de ijskast open en ik zag het alweer staan. 1 miljoen en een banaan. Ja, precies. Ik wil He? het zeggen. Dat is niet veel, dat weet je. En dan moet ik nu een, een regenachtige dag aankondigen. Onstuimig. Op sommige plaatsen valt misschien wel 20 millimeter regen. Temperatuur is 11 graden. Maar dan denk ik wel dat tijdens de kerstdagen het wat rustiger en droger wordt. Maar dat herfstige weertype, dat ja. houden we nog wel even aan. Ja, dat, is het dat moet je dan vertellen in je laatste weerbericht, ja. hoe vind je dat hè? En, en, en uh, ja, je hebt nog geen idee hoe het 1 januari is natuurlijk. Ik, ik zie namelijk uh, dat... Nou hetzelfde nog steeds, ja, maar ik bent. denk dat het pas echt koud wordt na halverwege januari. Oh, Oké, okay, dus niet koud. Nee, dat is ja. goed, want uh, er zijn meer aanmeldingen dan ooit voor de nieuwjaarsduik. Oh, nou dan is dat zou ik rustig doen. 44.000 mensen. niet zo koud. Nee, oké. Okay. Uh, maar vanavond heeft Paul een afro-kapsel. Zeg, Koen, wat is die koud boven? <laughs> <laughs> en dan zegt mijn kleinzoontje, volgens mij is het gade. Heel goed. <laughs> dat ik kan nog even gezegd op de valreven. Opa, uh, onwijs bedankt ja. voor deze week, voor de goede actie in huis. Ja, dat gedaan. Uh, met... Ja, precies. Uh, en wat is de laatste spreuk? Ja, nou, een eindejaarspreuk is het eigenlijk. Want je bent jong als je mag opblijven tot middernacht. En oud als je vindt dat dat van je wordt verwacht. <laughs> ja, <laughs> dus ik denk altijd dat ik mag opblijven. Ja, precies. Nou, uh, bij leven en welzijn tot volgend jaar. En pas het allerbeste voor jou en iedereen. Een dikke kus aan oma en tot ben snel. He. Ik ben heel trots op jou. Okay, Dank je wel. Ja. Ja, wat leuk. Vijf over half negen is het. Uh, vanochtend vroeg, John Bakker, het is eigenlijk de eerste keer dat ik hem gesproken heb. Ik heb. gewoon even voor de voorspelling. Toen dacht hij, ach, laten we hetzelfde als gisteren doen. Negen kilometer. Had je nou wat beter bij de nul kunnen blijven, John, of niet? Dan had ik er iets dichterbij gezeten, ja. Oké, okay, want we wat, wat is het op, geworden? Uh, wel vier kilometer. Oké. Okay. dat uh, is allemaal te wijten aan één aanrijding op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Kerkdriel. Daar staat dus de file van vier kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Dankjewel, John. Oké. Okay. Deze plaat is aangevraagd door. Landrover Nederland, die voeren ook actie voor 3FM Series Quest. Je ziet wel eens een Landrover voorbij rijden met zo'n mooi logo erop. Dat hebben ze geregeld. Dat hebben echt ook nog zelf, dan, los van het feit dat die auto's afstonden, voor tijdelijk een actie opgezet om geld op te halen. En dat heeft 14.994 euro opgeleverd. Bijna 15.000 euro. En hij is zo toepasselijk vandaag. I'm home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces Christmas Yeah Well I'm moving down Just the same Thijs is. Driving home, driving home. Allemaal driving home, for Christmas. driving home for Christmas. Het is Chris Diarrhea even voor deze week. 9, over half 9 en eventjes kijken wat er allemaal bij de brievenbus gebeurt. Daar is, ja hallo, hoi. Nou papa, ik zou zeggen, til die kleine me even op en zeg maar even wie dat is. Ja. Wie ben jij? Hallo Vera. En... Hallo Giel. Hallo Giel. Hallo. En waar kom je vandaan? Stins. Ja. Ja. Waar, waar kom je vandaan? Stins. Oh oké, okay. Heel oh, goed. En, en, en ja, ik zag het net, maar ik, ik zag wel dat je iets door de brievenbus duurde, maar uh, ik weet niet wat. Vijf euro. Vijf euro. Dankjewel. En wil je nog een plaatje horen ervoor? Kadri. Kadri. Ja leuk. <laughs> Wij zetten het erbij. Dankjewel hè? Dankjewel. Hoi. Uh, André. André Kuipers is er nog steeds druk bezig met het uitdelen van handtekeningen. André, kan je heel eventjes hier komen? Er komen weer flink wat vragen binnen. 3, 2, 1, 0. En ik denk dat dat zo zoetjes aan wel de laatste ronde is. Want uh, ja, binnen een uur ben je weg. Um, eens even kijken. Veel vragen over het eten, of daar een beetje variatie in zit. Petra Tempelman bijvoorbeeld. Die vraagt zich dat af. Nou, er zijn eigenlijk best veel variaties. Okay. We hebben Japans eten, Europese eten, Amerikaans oh, eten, Russisch eten, oh. uh, gefriesdroogd eten nou, laten we in erover. blikjes, in ja, zakjes. Ik, man, ik heb er zo zin in. Ja, dus, Lekker hè? Dus laten we het er toch maar niet over hebben. Um, dan is... Uh, oh ja, dit vind ik wel een vraag. Ik heb net een uh, foto van jou getwitterd waar op zich het antwoord uh, van de vraag in zit. Uh, gelooft André Kuipers in buitenaards leven, wil kan Kili horen? Uh, ja. Jij gelooft erin, hè? Ja, want moet je je voorstellen, er zijn meer sterren in het heelal dan zandkorrels op de aarde. En ontzaggelijk veel. En die, die sterren hebben, net als onze zon, ook allemaal planeten om zich heen draaien. En dan moet het krioelen van het leven. Alleen, we hebben het nog niet gevonden. Maar, duidelijk. Dus, maar ik denk dat het er wel is, ja. uh, Wil je een foto zien van, uh, van André met, nou ja, een <laughs> buitenaars uh, persoon? Dan, dan moet je met Twitter maar even kijken. Twitter.com slash 3FM, dan zie je dat. En uh, Dirk-Jan Bauma die heeft wat technische vragen, omdat hij zelf vlieger is. Hij wil graag de snelheid en de hoogte van de aanvliegroute weten. Het lijkt me namelijk moeilijk als je de damkring binnenkomt. Nou ja, de hoogte. Je begint, zit op 400 kilometer hoogte. En uh, je, je brandt uh, de remraket, het remraketje, brandt je boven Atlantische Oceaan voor 4 tot 5 minuten. Daardoor krijg je een iets lager snel, het dus een uh, versnelling van 0,42 uh, g. Dacht ik al. Uh, die, die, die, die vertraging die je opbouwt, dus het is iets, uh, nou, uh, ja, 100, uh, 114, 115 meter per seconde minder. Maar genoeg om iets te zakken en 20 minuten later kon je boven de Sahara, kon je in contact met de bovenste lagen van de dampkring en dan begint het echt te afremmen. Dus zo gaat dat. En dan land je als het goed is ergens in Kazachstan. <laughs> precies. Nou ja, en dat ging goed toch? Ja. ja. ja. Uh, ja, en dat is een wat algemene vraag. Even de laatste dan. Uh, Carla Klein, kan je het gevoel omschrijven... Toen je onze planeet zag vanaf het ruimtestation voor het eerst. Ja, dat is een, dat is een heel kosmisch gevoel. Je, je, je weet wel dat je op een, op een bol leeft. Maar als je gewoon buiten staat, is de aarde plat en de lucht oneindig. Ja. Maar in een, waarom de aarde, voel je ook... Maar een voel je, een keer, je ook ja, niet ja, dat het de aarde is? Of denk je gewoon van, ja, dat is het plaatje zoals ik... Nee, denk. nou ja, nou, dat, dat duurt even. Ja. Niet als je gewoon het werk bent en even naar buiten kijkt. is dus net alsof je naar een foto of een, een IMAX film kijkt. Ja, of zo exact. Maar, ja. Maar, maar dan ineens dringt het tot je door dat je buiten een, je om een bol heen Echt, draait. Is, ja. En dan, en dan uh, om globe heen. En uh, dat is, ja, je onderdeel bent van iets veel groters. Ja. Dat springt dat op een gegeven moment tot je... Dan ben je is. ook even uit je kan ik me voorstellen. Ja, dat is een soort moment, ja. ja. Ah, te gek. Uh, tot zover de vragen uh, André Kuiper zit hier nog bij de brievenbus. En uh, nou ja, zo dadelijk uh, gaan we nog even Veiling TV doen. En moeten we even bedenken hoe jij dan Paul gaat wakker maken. Afgesproken. Oh, ja, heel leuk. Uh, eerst even gitaarmuziek. Nou, ja, straks trouwens sowieso ook met de gasten van Kensington. Maar dit zijn de helden Kings of Leon, Ivo Kraan, Holger Kuiper en Inge Roording. Hier er spontaan vrolijk van wordt. Nou ja, dan ik ook. Dit allemaal deze horen van de koningin. Dit is Super Soaker. Super Soaker. Uh, het is dinsdag. Happy Tuesday. En uh, dinsdag, in mijn normale ochtendshow, is daar altijd de Joep van Deuden column. En uh, nou ja, dat is inmiddels ook al sinds jaren een traditie dat hij ook gewoon doorgaat tijdens de Series quest, maar dan toch anders dan normaal. Normaal gesproken natuurlijk nou ja, hè, wat de column is wat Joep kwijt wil zeggen. Maar. Joep, goedemorgen. Ja, goedemorgen uh, Giel. Ik, uh, Ik hoor enige vermoeidheid die je stem, maar Ja. valt mee. Ja, nou, dat, de, maar dat, dat weten mensen die me heel goed kennen inderdaad. ja. laatste maar, uh, uh, ja, nou ja, ik, ik, ik word uh, weer opgebeurd door uh, datgene wat nu gaat komen. Want Zeker. Het, ik verheug me hier echt op, want ja. het, het is dit jaar ook wel weer een bijzonder verhaal. Zeker, het is, dit heb ik soms hoogst gedaan. Nee, ik ga eventjes nee. naar uh, Ramon Kluijs. Ramon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, misschien moet ik er maar gelijk erbij halen, Ramon. Jij bent de hoogste bieder van de column. Klopt. En... Um, ja, normaal gesproken was het dan altijd zo dat iemand gewoon een beetje over zichzelf een column deed. Er zit nu iemand mee te luisteren die denkt, oh nee, oh nee, ja. oh nee. En dat is Raquel. Raquel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ik weet best wel veel van jou. Oh jee. Ja, uh, wat, wat, wat zijn jullie van elkaar eigenlijk? Uh, Ramon is mijn vriend. Oh, oké. Okay. We gaan relatie. Oké. Okay. Uh, ja. ja, nou ja, uh, dan vind ik het helemaal goed hoe die dit sneakje voor elkaar gekregen heeft. Ramon uh, heeft een column gekocht, de Joep van Deulen column, de beste column van Nederland. Ja. En die gaat helemaal over jou. Nou, je hebt er zin in, hè? Ja, ja. Uh, Joep, uh, okay. moeten, we, moeten we van tevoren nog iets vertellen over Raquel of komt het allemaal in de column het komt goed? helemaal goed? Okay. Het komt helemaal goed. Raquel gaat er rustig voor zitten, ja, jij ja. trouwens ook Ramon, jij gaat gewoon genieten. Hier uh, ja. ja, is de Joep van de Uden column. Ja, de jaarlijkse geveilde column inderdaad voor Sirius Quest, is voor mij altijd een soort hoogtepunt en ik schrijf er een, een column over een onderwerp dat de hoogste bieder graag wil en de hoogste bieder is Ramon. Hij is 37 jaar en meer weet ik niet van Ramon. Hij, heeft graag, hij wil graag dat ik een ode breng aan Raquel, zijn vriendin die al 19 jaar heeft. En Ramon heeft haar in een mail aan mij beschreven. Je kunt, je kunt voor je geliefde een ring kopen, een paar laarzen, een lekker geurtje, maar Ramon die koopt mij. Ik ben voor Ramon even een soort Cyrano de -Rak. Iemand die voor voor hem de juiste liefdeswoorden uitspreekt. Woorden die hij zelf moeilijk vindt om te zeggen. Voor deze Romeo en Julia ben ik even het balkon. Voor deze Albert en Onno ben... Nou ja, dat is misschien niet zo'n heel goed voorbeeld. Ik, maar ik doe het graag. Een van de dingen die geliefden vaak doen in een ode, is zeggen dat ze de allermooiste zijn. Ik zou graag over Raquel zeggen dat ze de allermooiste is. Dat ze straalt, dat haar ogen onpeilbaar zijn als diepe vijvers, haar stem als warme honing en haar lach verleidelijk en tegelijkertijd aanstekelijk is. Maar alle informatie die ik van Ramon kreeg over voor het uiterlijk van Raquel was, en ik citeer... Haar uiterlijk is normaal en ze heeft een flinke boezem waar hij tussen haakjes aan toe had gevoegd mogen grappen over gemaakt worden. Ramon beschrijft de vrouw van zijn leven als uiterlijk normaal met eventueel grappige borsten. Nou, daar gaan we. Lieve Raquel, als ik jou voor me zie ben je de allernormaalste vrouw van de hele wereld. Je ogen zijn gemiddeld en een lach meer doorsnee dan de jouwe heb ik nooit gezien. Lieve Raquel, je hebt zo'n normaal uiterlijk. Elke dag kijk ik naar je en ik zie een vrouw zonder bochel, zonder heupdysplasie. Je kijkt niet scheel en je hebt ook geen kont als een zitzak. Mannen zeggen vaak tegen Ramon: man jongen jij bof maar met zo'n vrouw van zo eentje zijn er maar dertien in een de dozijn <lacht> Janneke modaal als, alles is normaal aan jou behalve dan die boezem. Jouw boezem Raquel, dat is de plek waar ik wil zijn jouw boezem is een toevluchtsoord. de plek waar ik me veilig voel. Jouw boezem is de menselijke airbag die mij beschermt tegen de kwade buitenwereld ik heb het beeld voor me van een voorovergebogen vrouw die het gewicht van haar boezem torst en bij elke stap met haar knieën ze even aantikt. Maar genoeg hierover. Het werkelijk mooie aan de omschrijving van Ramon over zijn vriendin Raquel is dat het uiterlijk totaal niet van belang is voor hem. Wat ik lees is iemand die trots is op zijn vriendin. Trots dat ze logopediste is voor moeilijk lerende kinderen met geestelijke en lichamelijke beperkingen. En dan moet je geduld hebben. En ze is, hij is trots dat ze vroeger heeft gezongen in het Kinderen voor kinderen koor, En dat ze zelfs in het al bijna in het koor had gestaan van Mariah Kerra. Maar ze was niet zwart genoeg. Ik lees iemand die zielsveel van zijn vriendin houdt. De enige die hem werk en hem in bedwang kan houden als hij weer eens uit de band vliegt. Ze zijn al bij elkaar van toen zij 16 was en hij 18. Hoe romantisch. Ik ken Raquel niet, maar dat doemt een beeld op van een energieke, liefdevolle, hardwerkende, vrolijke vrouw. Met een legendarische boede, boezem, dat wel. Die Cup 2 zwitsbank die krijg ik niet meer uit mijn hoofd, helaas. Toch, toch blijf ik met een onbevredigd gevoel zitten. Ik doe hier een ode voor iemand die ik niet ken, aan iemand die ik ook niet ken. Duidelijk is dat Ramon en Raquel heel veel van elkaar houden. En wat ik doe is onmiskenbaar, op een bepaalde manier heel romantisch, maar ik mis iets. Ik mis iets om naartoe te werken. Ik mis de finishing touch van dit verhaal, om het overtuigend te maken, om het onvergetelijk te maken. Ik mis de authenticiteit van mijn verhaal. Ik kan namelijk alles roepen, maar het betekent niks. Er is één ding dat Ra Ramon alleen kan zeggen, en daar heeft hij mij helemaal niet voor nodig. Dus Raquel, pak even een stoel. Leg je enorme boezem ergens waar hij niet genoeg steun heeft. Hier is je liefhebbende Ramon, die voor het eerst in de geschiedenis mijn column mag af afmaken. Ramon, kom er maar in. Nou Schat, uh, ik hoop dat je enigszins verrast bent. <sus Heaven> en um, ja, ik zou deze uh, prachtige column willen uh, inkoppen met de vraag... Schat, wil je volgend jaar met mij trouwen? Ah. <need> ja. Ja, okay. natuurlijk. Ah. Oh, man. Ja, dit is toch geweldig. Dit is toch de eerste keer dat ik dit mag doen, zeg. Jegemine. En Ramon, ik mag je één tip geven. Als ze straks in die prachtige bruidsjurk voor het altaar staat, zeg dat niet tegen, tegen Raquel. Wat zie je er weer normaal uit? De mooiste van de wereld. De mooiste ja. van de wereld, dat zou ik ook zeggen. Ja. Hé, god, wat een romantiek, zo eventjes op de dinsdag. Uh, dankjewel, Ramon, voor jouw bijdrage aan Series Quest. Raquel, ik denk dat dit toch een hele mooie kerst gaat worden. Ja, zeker. En uh, ja, Joep, uh, top. Ik, uh, ik spreek je in het nieuwe jaar. Ja, Ramon en Ra Raquel, gefeliciteerd. Ja. En, uh, uh, wel. Uh, ja, en Joep, nou, ja, dank er al 19 de jaar, de jaar de wat moois van, dus de volgende 19 maak je er wel weer wat moois van. Precies. Goor. Dat was hem, de gek, de Joep van Deu de Column. En, en jij succes met ja. de laatste lotjes. In. Dankjewel Joep, ik Dankjewel. spreek je ook weer in het nieuwe jaar. Dat het zal ja. wel 7 januari zijn, want dan zijn we er gewoon weer fris en fruitig. Uh, ik kijk even naar de boys van Kensington, ready? Ja. God, want het is een aan eenlopen, aan een aaneenschakeling van, van, van bijzondere dingen. Ik heb geen idee wat jullie gaan doen. Moeten jullie nog uitleggen, of uh, ik hoor het wel? Um, nou ja, het is een super bekend nummer, dus als je het niet kent, okay. dan heb je niet naar Serious Request gekeken. Oké, okay. al, nou dat heb ik wel, dus uh, ik denk <laughs> dat ik... Wel, ik uh, nee, het is uh, uh, Hey Brother van Avicii. Oh. Alleen dan wel in een hele soort donkere versie. Ik hou ervan. Kensington doet Hey Brother nu, live. Hey brother Goed. Kensington en uh, hun versie dus van Hey Barden die al 7500 euro heeft opgeleverd dus die is inderdaad veel voorbij gekomen. <lacht> Zo, hoe is verder? Uh, ontzettend bedankt uh, uh, voor alles eigenlijk, voor ja, dat ja, jullie staan. en uh, vanavond uh, de grote finale. Dan, uh, ja, Ik weet niet of ik dat mee ga maken, ik vrees het niet nee, eigenlijk. Dat is altijd vet irritant eigenlijk, want dan, ja. dan zijn jullie daar aan het spelen, wat echt te gek is over de goede orde. <lacht> maar de kans dat wij dan nog hier uh, zitten ja. is best groot. Het zou er zomaar, ja maar, ja. maar ik zie jullie dan ongetwijfeld nog ergens bij. alle mensen die niet in het glazen nee. huis zitten... <laughs> half acht ergens op een plein. Hier ja. in de buurt. <laughs> uh, thanks boys, uh, tot Yo. snel. Yo. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM. Maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw in pakken snel. ABS Autoherstel. Plus heeft voor ieder wat wil deze feestdagen. Van kerstombij tot hmm, kerstdiner. Zoals plus partytafelen, keuze uit 25 heerlijke gourmetbakjes. Nu 4 plus 2 bakjes gratis. Plus geeft hmm, meer...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 Vergeet het geld niet klaar te leggen voor de werkster. Wil je met me vertrouwen? en... Oh ja, je had het licht aangelaten in de badkamer. Spreek je later. Ik ben de hele dag bereid naar. Voor sommige mensen kan het niet zakelijk genoeg zijn. En voor iedereen die zakelijk wil rijden... heeft Peugeot maar liefst vijf modellen... die in 2014 slechts 14% bijtelling hebben. Kijk voor meer informatie op Peugeot.nl.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 Dit is het nieuws van 9 uur. Storm raast over Nederland, maar schade valt mee. Goedemorgen, ik ben Fleur Wallenburg. NOS 3. Voor de derde keer dit najaar stormt het. Bij IJmuiden werd vanochtend windkracht 10 gemeten. Van Vlissingen tot Frieland stond windkracht 9. De schade door de storm lijkt tot nu toe mee te vallen. Her en der zijn wel, zijn wel bomen omgewaaid. Inmiddels, tem, in Groningen, belandde een bestelbus in de sloot. En in Breda waaide een stuk dak van een flat. Brokstukken vielen op geparkeerde auto's. De beheerder weet nog niet precies hoeveel schade er is aangericht. Wat we nu hebben waar kunnen nemen is alleen de auto's... met name op het parkeerterrein en uh, van de galerij... Zijn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 en geen alcohol in het verkeer. De brouwer noemt het educatieve logo's. Een wit pictogram met een rode rand eromheen. Er staat 18 plus in. De tweede is een, wit, een witte achtergrond met een rode rand. Waarop een zwangere vrouw staat met een streep erdoor. En de derde is ook een wit achtergrond rode, rode rand. Met daarin een, een auto waarin ook een rode streep staat. Volgens Stap het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, lijkt het een sympathieke maatregel. Maar zet het moederbedrijf van Gros in heel Europa de logo's op de flesjes uit angst voor een reclameverbod.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 en moet voor 31 december op kenteken zijn gezet. Volgens de autobranche willen we vooral een Mitsubishi Outlander... een Volvo V60 of een Opel Ampera. Het weer. Het is onstuimig en nat vandaag. Het gaat de hele dag regenen. Het waait ook nog steeds flink. Er is kans op windstoten. Vanmiddag neemt de wind wel af. Het is zacht. Het wordt maximaal 11 graden vandaag. Wat was het? Meer nieuws vind je op onze site nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. WB verkeersinformatie Door een kapotte bus staan er korte files op de A8 Zaandam-Amsterdam. In beide richtingen, tussen Westzaan en Zaandijk-West, twee kilometer. Zij maakt het dus. Ik ben Femke van Den Heuvel, kinderverpleegkundige. Ik ben Massa Leon, coördinator transportdienst. Wij zijn de zorg en hebben onze eigen zorgverzekering.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 Hoi, ik ben Jacco Gartner. Dit is Jovanka. Hé, hey, ik ben Michael Prins, steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. 3FM. Nu. Giel. Serious Request. 3. fm Oh, het is mijn normale laatste uurtje, zeg maar, vanaf het Zijnland. Want we komen nog steeds uit Leeuwarden. Leeuwarden, laat je horen dan! En nog even met z'n allen goedemorgen... I've got a thing for you I've got a thing for you And I don't really mind I know a thing to do I know a thing to do Cause we're two of a kind I've got a thing for you I've got a thing for you wat we doen, het samenkomen en vanavond komen we dan echt samen en dan is er iemand op het podium die zegt, I got a thing for you en dat is dan een appel, ik kan niet wachten Anita Rijn, José Maas Gerry de Vries, Otto van Vilsteren, Mariska Goeman en ook Zorgroep Almere, allemaal vroegen ze deze aan, van Kane natuurlijk wat een toptrek is dat uh, het is 12 over 9 het is dinsdag 24 december, ik vind het vooral leuk om te zeggen omdat dit natuurlijk de finale dag is van Quest. De dag dat premier Rutte zegt dat het allemaal goed gaat komen... met de economie, dus laat dat nog eventjes... een uh, laatste... Uh, nou ja, overtuiging zijn om uh, misschien ook... je bijdrage te doen. Als je iets kan missen, maakt niet uit... hoe klein of fijn. Uh, bel nu 0909... 1336. En je kan ook alles vinden op de site 3fm.nl slash alles. Nachtkracht is André Kuipers. En André... <laughs> ik vond het wel tof. Ik vond het erg leuk. Ja, ik niet meer weg. Nee, wat ik eigenlijk tof vond is dat jij er net naar me toe komt en eigenlijk een beetje zo in mijn oor fluistert. Nou ja, je mag het herhalen. Of een nog een keertje tsunami gaan doen. Ja. ja, natuurlijk gaan we nog even tsunami doen. Tenminste, als ze er buiten ook een beetje klaar voor zijn. Oh, dat is nog wel heel rustig nu. <lacht> Daar gaan we nu veranderingen aanbrengen. Nee, Kuipers, helemaal hackie strak uit z'n dak. Alsof hij Spacecake op heeft, echt uh... <laughs> ja, jij ja, ja, ja, sowieso bedankt. Uh, straks nog eventjes uh, Veiling TV en uh, Paul moet wakker gemaakt worden, update komt eraan. Ja, en natuurlijk misschien wel jouw verzoekplaats. Ik heb uh, uh, Veerlangen aan de telefoon. Veerle, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed. Oké, okay, hoe oud ben je? Ik ben elf. Oké, okay, en waar kom je vandaan? Kaasheuvel. Kaasheuvel. Kerst en Efteling City natuurlijk. Ja. Leuk. En, en wat ga je doen met kerst? Gewoon ja, thuis met de Gewoon. familie. Ja, lekker eten en zo. Ja. Mooi. En jij hebt een plaat aangevraagd en je hebt dat echt helemaal zelf bedacht dat die je wel goed erbij past, hè? Ja. Oké, okay, nou ja, uh, om te beginnen vraag ik me af, Ville. Uh, heb je een beetje een idee waarvoor we het doen? Is dat een beetje duidelijk overgekomen? Ja. Wat dan? Uh, voor de kinderen uh, waar ze sterven aan diarree. Ja. Oh, goed goed. Ja. Heb je wel eens diarree gehad? Nee. nee. Echt niet? Nou, ik, denk, ik denk dat je het gewoon niet meer weet dan. Want zeker als je jong bent heb je dat al heel snel. En dat is nou net het uh, gevoelige. Want als je heel klein bent, ja, dan, dan kan het ook heel snel misgaan natuurlijk. Uh, nou ja, leg maar uit welke je wil horen en ook uh, nou ja, hoeveel dat oplevert. Want hoe kom je aan het geld eigenlijk? Uh, gewoon zelf uit mijn eigen spaarpot. Oh, heel goed. Nou, zeg het maar. Uh. Emperor, if you buy this record, your life will be better. Dat is zo mooi bedacht. If you buy this record, your life will be better. Nou ja, dat geldt dan ook voor jou, Verle. Jij zou nog een mooiere kerst gaan hebben, denk ik. Omdat ja. je gewoon weer andere kinderen geholpen hebt. Kinderen voor kinderen. Ik wens je een fijne dag en een vrolijk kerstfeest, hè? Ja. Dag Veerlen. Doei. Moi. Mooi, hè? Goede gedachten. 0909 1336. Om jouw plaat aan te vragen. you buy this record of een andere plaat. Your life will be better. Goed bedacht van Veerle. De uh, temperer. Uh, nou, we zijn helemaal niet te temperen en uh, niet te stoppen. eens uh, even kijken. Waar heb ik mijn shizzle? Want we gaan eventjes, André Kuipers en ik, richting het uh, groene hoekje, zeg maar. De uh, green screen in de hoek. Want het is tijd voor een onvervalste editie van Veiling TV. Veiling TV met iets zeer unieks. Je kan namelijk uh, de lucht ingaan en niet zoals André met een met een raket of zo. Uh, dit is iets. Ik weet niet of André, ben je ooit met ballonnen de lucht in gegaan? Ja, diverse keren. Hartstikke mooi. Ja, ja hartstikke gaaf. Dan moet je doen een ballonvaart. Dat is wat er gaat gebeuren. Uh, en vandaar ook hier deze ballon. Het zal wel een iets grotere zijn. Ga vliegen vlug naar de veilingsite en bied dus op de ballonvaart voor vier personen. En dan kan je net als André Kuipers de wereld een beetje van bovenaf bekijken. Uh, verder, uh, oh, oh, Piet Paulusma is natuurlijk echt een held al hier, hij was er ook eventjes. En uh, je kan op de veilingsite bieden op uh, datgene wat je misschien wel wil. Namelijk dat Piet Paulusma bij jou langskomt. Bij jou in je woonplaats Waar dan ook. Ga naar 3fm.nl slash veiling. En Piet. Nou ja, hij bepaalt niet het weer. Maar hij bepaalt wel waar en wanneer. Of nee, dat bepaal jij natuurlijk. Uh, en dat zou dan leuk zijn. Dus ga maar vast even oefenen. En opmoord. Op, op. En dan het laatste object. Dat is een hele bijzondere, voor mij ook een hele bijzondere. Uh, ik heb niet voor niks zo'n zo beschermingsding bij me. Het is een reisje naar Genève. Dat is altijd leuk naar Genève, maar niet zomaar Genève. Dit is een, een, een, een reisje en een rondleiding bij een deeltjesversneller van CERN. Heel bijzonder. En wat is die deeltjes, die deeltjes versnellen? Deeltjes. Nou, ja, dat is uh, onderzoek naar elementaire deeltjes. Dus echt, waar bestaat onze, onze wereld uit? Waar bestaat het heelal uit? En dat doen ze daar bij Sam. Dus ze krijgen we een prachtige rondleiding. Uh, het, het is fantastisch. Als je echt iets wil weten hoe dat werkt, hoe dat zit met elementaire deeltjes. Dan uh, dat moet, je, moet je hierop uh, bieden. Fantastisch. Zeer uniek dus. En deeltjes... Uh, van, nou ja, daarbij is Oké, Oké... Kut. oh, oh, sorry. Ik struikel hem even over wat ballonnen. Uh, poeh. Zo, even rust, dat was veiling tv. En check het allemaal dus op 3fm.nl veiling. Deze is vaak aangevraagd. Frenny van Beek, Els Zeilhouden, Ivy de Vet, Mariska van der Veen, Kim Aerts en Mario van der Heijden. Het is nu twee jaar geleden, ik zal het nooit vergeten. Daar stonden zij ochtends bij mij op de speelplaats... Net als Kensington de net Hey Brother deed. Er is ook zij iets uit de 9 tot 50. En het werd hun grootste hit en zelfs hun doorbraak in vele landen. De Belgische vrienden van Triggerfinger en I Follow Rivers. Oh, I beg you. Can I follow? Why not always be the ocean Where unravel, be my only Be the water where I'm waiting Yeah, my river run. Via 101 TV, via UPC kanaal 15 en Zico kanaal 999. I follow Rivers. Triggerfinger dus. Ja, goede platen worden eraan gevraagd. Wilbert vroeg deze aan voor 10 euro. Ansel Bruin 15 euro. Chris Meets 25 euro. En oh, Gerda. Fijn dat je zoveel kon missen. Dat moet ook maar net kunnen. 50 euro van de koek. Voor oh, een mooie zalplaat. Misschien wel een van de best ooit. En eh, uh, ja. Het longt ook wel volgend jaar. Bill Withers in Harlem. Summer night in Harlem. Man, it's a really hot. Well, it's too hot to sleep. I'm too cold to eat. I don't care if I die or not. Winter night in Harlem. Oh, oh, radiator won't get hot. Well, I mean, oh, land. Lord he don't care If I freeze To death or not Saturday night Wants a donation Send the preacher ja, hij staat op glazen huis in Haarlem. Bijna. Ik kan niet wachten om daar weer te zijn. Maar ook gewoon sowieso in mijn eigen huis en een plek onder de, nou ja, niet echt zon. Maar het is droog in ieder geval. Dat is het goede. Bill Withers. daar heb ik ook zin in. Ja, om van Bill te gaan. Uh, André Kuipers, ik vond het mooi, romantisch dat jij er net al eventjes naar je gezin aan het zwaaien was, die je hier komen ophalen. Ja, mooi. Hoe uh, gaan jullie de Kerstdagen vieren? Uh, in, uh, in Nederland, gewoon ja. familiair. Opa's, oma's enzovoort. Lekker. prachtig. gaan er ontzettend van genieten uh, namens Paul en Koen. Uh, Paul zal wakker, die hoeven niet uh, wakker te maken. Nee, uh, uh, niet, zo, niet zoals jou. Nee. <lacht> <lacht> God, wat was een, wat een Russische ding, jongen. Ik dacht <lacht> dat ik in een, een van de uh, maffia films had of ofzo. Uh, nou ja, goed. Um, ontzettend bedankt zeg ik namens hen voor, uh, ja, voor alles. Je hebt, je, je hebt al je kaarten verkocht. Ja, ja ik ben er helemaal doorheen. En hoeveel had je er ongeveer bij je? 500. 500. Tenminste, maar het kon er wel eens meer geweest ja, zijn. In ieder geval 500. Nou ja, dat heeft dan sowieso meer dan 2500 euro opgeleverd en nou uh, ja, gewoon sowieso uh, je energie en alles, echt uh, top. Ja, het was ook ontzettend leuk om te doen. Echt, uh, ik dacht een lange nacht, maar dat vliegt voorbij. Ja. Dus ja, uh, ik, vind, ja ik, ik ben blij dat ik het nu gedaan heb. Ja. Nou, ja jaren wel, wel. uitgesteld. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Leeuwarden, mag ik een warm applaus voor André Kuipers. Heel... Iedereen hartelijk dank, en uh, er is nog een hele dag te gaan, dus er moet nog veel meer binnenkomen. Ja, hij blijft gaan actie voeren, hè. dat is maar, André dat is wel, heel... echt heel erg top. Uh, ik kijk op de klok, en ik zie dat het uh, nagenoeg uh, half tien is. Dus dan kan ik even weten wat er uh, vannacht dan allemaal gebeurd is met André onder andere, en uh, met Koen, want daar in Hilversum... Niet Lieke! Ja, daar zit ze wel, uh, daar zit uh, Lieke. Ja, en er is heel veel gebeurd, ik heb eigenlijk een vraagje. Ja? Kun je zorgen dat er uh, wat minder gebeurt? Want ik weet nu al niet hoe ik het in de volgende update moet gaan samenvatten. Ja, Oké, okay, dankjewel. Uh, ik ben benieuwd. Daar gaat ie, die update. 3FM Serious Request. Update. Ja, er is echt heel veel gebeurd. In deze update hoor je onder andere de versie die Baskerville veel deed... van Eat Sleep, Rave Repeat. Maar eerst, André Kuipers was de gast in het glazen huis. Je kon hem van alles vragen voor geld. En het is de laatste dag van 3FM Serious Request, dus bijna kerstavond, dus bijna oud en nieuw. Maar hoe vier je dat eigenlijk in de ruimte? En zie je ook het vuurwerk op aarde? Dat vroeg Beatrix zich af. Wij hebben geloof ik uh, iets van vier keer oud en nieuw gevierd in de ruimte. Ja. <lacht> we begonnen, toen, het, toen het echt uh, begon bij de tijdgrens, uh, ergens bij Nieuw-Zeeland, toen zijn we het gaan vieren. Vervolgens toen het oud en nieuw was in, uh, in Moskou, zijn we het gaan vieren. Daarna toen het oud en nieuw was in Nederland. En ik kon het ook nog een keer vieren toen het oud en nieuw was in Houston. Maar vuurwerk, ik dacht van nou, dat kan je niet zien. Je moet net ook boven een stad zitten. Maar op een gegeven moment vlogen we boven... Was jou. Ja. En toen zag ik ineens rode en, en, uh, en groene puntjes die aan en uit gingen. Ik denk, oh, ik zit hier naar vuurwerk te kijken. Ook Sirius Talent Bente kwam langs in het glazen huis. Ze haalde 1600 euro op voor Serious Request en deed een super mooie cover van Matt Simons with You. Ave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 En dat was het niet? in ieder nee, geval. nee, was het maar waar, want was het minder warm geweest. Maar jij hebt je er toch uh, in gehezen en was het zo stoer om het gewoon hier te gaan doen, de moonwalk. Ik struikelde over mijn eigen schoenen in dat pak. Oh echt ik waar? Ik kon niet achteruit lopen, alleen maar vooruit. Oh. Ja, de voorwaartse moonwalk van André Kuipers in een ruimtepak. Ik kan het helaas niet laten horen, maar je moet het gewoon zien. Dat kan later vandaag op 3fm.nl. Koen had vandaag uh, vannacht bezoek van onder andere Chris Berry en Perquisit. Mr. Polska die kwam ook nog vlammen, maar het hoogtepunt was toch wel de cover van Eat, Sleep, Rave, Repeat door Baskerville live in het glazen huis. Leeuwarden! laat je horen voor Baskerville. En laat je handen zien, kom op. Eat, Sleep, Rave, Repeat. Dat kan harder! E, e, e, e, e. 3FM. 3FM. <totstuk> Serious request. Update. Ja, dat was de samenvatting van vannacht. En dan over twee uur probeer ik uh, ja, de afgelopen uitzending dan weer samen te vatten. Ik ben benieuwd Lieke, dankjewel. Okay. Ik ben blij dat ik hem even gehoord heb, want Koen had het erover gezicht. Dat was echt fantastisch. Uh, vraag die aan, alsjeblieft, als je het echt niet weet. Je kan ook gewoon sowieso doneren. 3fm.nl slash doneer. Maar als je denkt, nou, ik vind het toch leuk om uh, muziek te doen en om die jongens te steunen. Dan bel je 0909-1336 of ga je naar 3fm.nl slash platen. Oh, het is kerst. En daar horen die kerstknijters bij. En uh, nou ja, ook kerstmis Montreal. die was hier al eerder deze week. En dit is zo so lekker. Being alone at Christmas. Singing bells in snowy streets all around the world. Happy faces everywhere, but you're back. Fem. Serious request. Re platen van het jaar. En uh, een van de chicks van het jaar misschien wel. Het meeste volgens op Twitter werd vandaag bekend. Katy Perry. En Roar natuurlijk. Uh, de dochter van uh, meneer of mevrouw Vos Sarah. Zeven jaar heeft armbandjes, gevingerhaat, verkocht. En daarmee 100 euro opgehaald. Uh, Tamara den Braber. Of eigenlijk ook weer voor de dochters. Merle van tien en jaren van zes die lekker meebrullen. De bubbels. Robin Smits, dankjewel. Zes meiden van 7 tot 10 hebben kerstpulletjes geknutseld. en die vervolgens huis en huis verkocht. Voor deze stoere tijgers graag Kerry Perry. Marjolein Evers van het voetbalteam. Uh, oh, van Evers uit Harderberg. Jawel, uh, bedankt. Mees Wels, ook jouw 10 euro komt goed. Denk nou niet van. oh, ik hoor allemaal grote bedragen. Ik zie allemaal grote checks, dat heeft allemaal geen zin. Nee, joh, uh, alles is welkom. Voor een euro. Kunnen we al een zeepje kopen voor een kind? En, nou ja, dat, dat kan daar een maand mee doen, zo ongeveer, weet je. En je kan dus wel langskomen hier ook, sowieso. Met alles, met tekeningen, met toestanden. Uh, wie staat er nu bij de brievenbus? Ah, uh, dat is een klein poppetje, zeg. Ik weet niet eens of die kan praten, eigenlijk. Jongens, kunnen jullie heel eventjes uh, haar... Oh, ze zijn even een foto aan het maken. Je krijgt dat bewijsmateriaal. Hallo, uh, wie zijn jullie? Ja, nee, die... Femke. Femke, hè? <laughs> Femke gaat alleen maar lief. Aan de mooie rode bol zitten. Die vindt ze lekker zacht, denk ik. Oh, wat <laughs> Femke is een beetje onder de indruk van de camera, de microfoon en toestanden. Nou ja, de moeder van Femke dan. Wat heeft Femke bijgedragen? 10 euro. 10 euro. Yeah. Hey. <lacht> <No. lacht> oh, Oké, okay, en uh, nog eventjes eentje dan. Ja, hallo. Ja. Hallo, Giel. Ah, hallo. Ik heb uh, uh, sinds 2009. Uh, ja. Is mijn zoon overleden. En Oem. ik wilde heel graag namens hem zijn spaargeld aan jou geven. Want hij was helemaal fan van jou. Zo. Dus, dit het, is, uh, is nogal wat. De brief erbij. Die hebben wij later gevonden nadat hij overleden was. En dan vonden wij zelf als ouders een goed idee om dat te geven. Hij heeft dat spaargeld uh, verstopt ergens? Ja. God. Ja. En, en, en, ja, ik ben altijd nieuwsgierig. Waaraan is hij overleden als ik vraag mag? Aan de Mexicaanse griep. Oh, fuck. En het probleem is twee jaar later, ik zou het eigenlijk met mijn man doen, maar twee ja. jaar later is mijn man overleden. Oh, ik ben God. nu eindelijk zover dat ik het kan brengen. Dat je het durft en, en aan kan, snap ik. Nou, heel veel respect uh, dat, je, nou ja, dat je dit durft te vertellen. En uh, nou ja, bedankt. Ik uh, wens jullie heel veel succes en ook heel erg bedankt. voor ja, Een goede actie. Ja, dank je. God en welkom. Dank je wel ja, ja, dankjewel. En dan gaat die telefoon. Um, dan weet ik niet wie er dan dus gebeld heeft. Ja, wie, wie, wie, wie belt er nou elk jaar? <laughs> oh, wat goed zeg. Ja, Tradities zijn er om in de heren te houden. Goedemorgen, ja. Jack Spijkerman. Goedemorgen, Giel Beelen in Leeuwarden. Ja, echt vanaf de allereerste editie was je erbij, ja. hè? Ja, want ik vind dat altijd, ik vind dit een geweldige actie... en ik vind dat altijd het trap van Bruce Springsteen ja. gedraaid moet worden. Ik, uh, ik wilde net zeggen, terwijl uh, ik jouw naam uitsprak, uh, was ik hem alvast aan het opzoeken. Ja, uh, het allereerste even, heb je het AD gelezen vanmorgen? Uh, Misschien nee. nog niet? Nee, nee. Nee, een, nee. Een lovend stuk, hoofdredactioneel stuk over Serious request... en dat het vaker per jaar Serious request moet zijn. Oh. Dat is erg leuk. Oh, ja, mooi. En uh, laat ik het kort houden, want jullie hebben druk zat. Uh, ga je trap draaien? Doe je dit voor me? Natuurlijk ga ik het draaien. Uh, dan wou ik daar 1500 euro voor betalen. Tjonge, uh, top. Maar, ja? maar wat, wanneer heb jij je eerst volgende uitzending, Phil? Uh, je gewone uitzending? Al oh, 6 januari. 6 januari, als ja. jij me belooft dat je die uitzending ook met trap begint, dan verdubbel ik het. Hoppa, met liefde. 3000 euro, dat is Jack Spijkerman vandaag dan weer. <gpar> Heel veel uh, succes verder en uh, geweldig dat jullie dit doen. Zal ik de Spijkerman versie draaien, want die staan nog steeds in het systeem. <fijst> oh, heb je die nog ja, uh, ja, natuurlijk heb ik die nog. Uh, ja, ik uh, draai hem met liefde voor je en 6 januari, ik ga dat niet vergeten Jack. Onwijs leuk dat je okay. even meldde en uh, vrolijk kerstversie jij ook hè? Jullie ook en een okay. goed uiteinde, doei allemaal. Bye. Fantastisch zeg. Jack Spijkerman, 3.000 euro. Dus tenminste nu 1.500 en als ik hem uh, nog een, een keer draai. Dat is, een keer. Dat is geen straf om daar uh, om nog een keer mee te beginnen. S ochtends vroeg. Bruce Springsteen, ik zit te kijken. Oh, daar komt hij. It seems like I'm up in your trap again. Seems like I'll be wearing the same old chain. Good work conquering me And the truth will set me free And I know someday I'll find the key And I know somewhere I'll find the key Well it seems like I've been playing the It seems the game I've played has made you strong. But when the game is over, I won't walk out and lose. It. Yeah,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 Into your eyes It's like a watching the night sky Or a beautiful sunrise Well there's so much they hold And just like them old stars I see that you've come so far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 And you'll need your space to do some navigating. I'll be here patiently waiting to see what you find. See, then the stars.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 Oh, mooi zegt Jason Mraz, I won't give up, we won't give up. We blijven de strijd voeren, de strijd tegen diarree omdat daar kinderen aan sterven. En dat hoeft gewoon niet, Jason Mraz dus. Chris Eickhart, Nancy Landvert, Marloes Reurs, Annemie Keppel, Arian van Buitenen, Ruud Maas en Helm Waterman. Allemaal bedankt voor jullie request. Vraag hem nog aan, 0909-1336. Uh, Jordet Jacks Spijkerman, maar hij was niet de enige die Trap wilde horen. Ook daar een hele lijst met namen, al oh, echt 500 euro. Dan komt hij 3000 van hem er nog bij: Aard, Laverten, Evi, Juri, Noordin en Lasse Heikamp. Ricky van Os, Jeroen Steenbakkers, Jan Maarten van Steenbergen, Annemarie Tupfer. Testa de boeren en zo kan ik doorgaan. Deze gaat voorbij komen, dat weet je. Want volgende week dan draaien we de meest aangevraagde plaat. Dus hij gaat langskomen, de plaat die jij nu aanvraagt. Tenminste, dat zou ik leuk vinden. 0909-1336 of 3fm.nl slash plaat. En daar is hij van nature wakker. Ja, nou van nature. Nou ja, een, beetje, of... een beetje gejoel hielp wel vanochtend. Ja, ochtend. dat is Echt? ook zo, ja. ja. Maar wel lekker geslapen? Ja, eigenlijk best goed, ja. ja. En, en eigenlijk voel ik wat dat betreft ook niet zoveel meer, want ik heb echt vooral heel veel zin in, in vandaag, de hele dag nog, gewoon ja. echt knallen, dat, dat voelt wel uh, zo eigenlijk. Om uh, kwart voor vier begint Crystal te spelen. Kan ik even weg, denk je? Nee, dat denk ik niet, dan zit jij nog hier, dat is op ja. een ander plein al hier. Wij gaan wel meemaken dat Jet Rebel en de Staat hier staan, oh, dat maar dat ik. is pas uh, half zes of zo. Het is het schema's de... al doorgekregen, dus begrijp ik? Nou ja, van, uh, in, of... in ieder geval de lijnen van de eindshow. Okay, Voor de rest uh, is natuurlijk één grote verrassing. Ja, ja, ja, ja. De laatste dag, de finale dag van uh, Serious Request. En zo dadelijk de nom... Of de, ja, eigenlijk de laatste normale shift. Ja. De ja. laatste. Ja. Veel plezier. En blijf aanvragen. 0909 1336.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 Bij Albert Heijn doen we er alles aan dat deze kerst lukt. Bijvoorbeeld met deze bonusaanbieding: Alle AH Gourmet minis waarmee u zelf uw gourmet kunt samenstellen. Deze week 2 plus 1 gratis. Kerst lukt? Gewoon bij Albert Heijn. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Indipender? Twitter hem dan met hashtag Zorgservice.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 De voorstelling die geschiedenis schrijft. Tot en met augustus in de Theaterhangar in Katwijk bij Leiden. Reserveer snel via soldaatvanoranje.nl of bel 0900 1353. 45 cent per minuut. Zorgkeuzestress? Nergens voor nodig? Kom op 14 of 28 december naar onze Zorgadviesdagen. Kijk op unuw.nl zorgadviesdagen.